en dan hebben we als speciale gast Andrea Speyerbeek. Hallo. En je, je hebt, uh, gaat iets vertellen over een lezing hè, die jij gaat uh, houden. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. dat bewaren we allemaal voor zometeen. En in uh, ieder geval, mijn naam is Joonjonge Jongepier. En uh, ja, uh, dit is weer Vrijheid Radio. Goed, ja, we beginnen gewoon met de Goud-Zilver Bitcoin Staatsschuldmeter en de Marijuana-Index. Uh, laten we gewoon eens voor de gein beginnen met de Marijuana-Index. Uh, die is een beetje, ja, omlaag gedoken, ongeveer 10 punten. Je staat nu op 136.30, ja. Goud, zo doet het goud dus? Goud duikt naar beneden naar 1142,60 per ounce van 1160. Een leuk momentje. Ja, dat zou kunnen ja. Uh, de bitcoin daarentegen die, uh, die vliegt omhoog. Die uh, staat nu op 740 uh, eurotjes. Ja, dat ja, is toch wel een paar tientjes hoger dan vorige week. Dus, uh, ja. uh, even kijken de olie. Olie is ook naar beneden met renteverhoging. Uh, dat is 52 dollar per vat nou. nee, Goed ja, de staatsschuldmeter is nu over de 468 uh, miljard heen. Dus uh, ja, 468.1 uh, miljard in het rood. Ja, dus, uh, goed. Ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. Nou, laten we meteen beginnen weer met de uh, ambtenarenberichten. En wat doen de ambtenaren deze keer? Deze keer is het geen spirituele cursus, ook geen UGS, maar uh, iets anders. Uh, waar ze zichzelf tracteren. Ja, ze, ja. Gaan, ze we gaan de woestijn intrekken voor een uh, bezinningstocht. <laughs> Ik vind het uh, heel uh, typerend. <laughs> Uh, welke woestijn is het? Ik denk niet dat het de velo is. Dat is een symbolische uh, mindfulness retraite Oh jee. En, uh, ja, even kijken welke woestijn is dat? Dat is in Marokko. zie ik hier. We hebben ook nog een bezinningstocht in de bergen van Zwitserland gedaan. En een natuurretraite. Mild vasten in Turkije. Dat doet er dan denken aan uh, uh, niks te eten hebben. En een Israëls bezinningsreis. Ja, dat is mooi, ja. Nee, het is wel allemaal een beetje een religieus tintje, maar uh... Uh, um, allemaal nou, ja, ja oh, dat soort dingen. die woorden ja. ja ja, ik denk dat ze allemaal een beetje in de knoop zitten dan uh, te denken van ben ik nou wel zo nuttig bezig <laughs> dat gevoel dat ze continu ja, aan een het word nou zeg maar. wordt nou afgekocht met een bezinningstocht. Okay. natuurlijk allemaal negatieve mensen ook dat lijkt me ook wel vervelend als je natuurlijk bij de overheid werkt je hebt de hele hebben negatieve mensen te maken die, ja, die eigenlijk liever niks met je te doen zouden hebben maar die nou eenmaal moeten ja en uh, ja, dan, uh, dan is het al snel gezegd van nou, we hebben het ook zo zwaar en uh, mijn werkdruk is zo enorm hoog. Maar we kunnen wel gebruiken zo'n uh, retraite. En om welke ambtenaren gaat het eigenlijk? Uh? Uh, dit gaat hier over de gemeente Heemskerk geloof ik. Van, uh, van, de, van het stadhuis zeg maar. Ja, Ze hebben een uh, milieude, milieukundig organisatiesocioloog in dienst op de functie organisatieadviseur. En dan wordt hij gemeentesecretaris. Nou ja, en en uh, die gaat dan op mindfulness retraite met de hele organisatie. En als het openbaar bestuur is, dan zijn dan de factuurtjes op te vragen. En dat vinden de onderdaan natuurlijk ook allemaal heel fijn uh, om zich te laten pijnigen en uh, masochistisch te laten slaan. Door te zien wat er met hun gebel, geld dat weggepist wordt. Dat is een, uh, ja, het is ook altijd een, ook een soort ritueel natuurlijk. Ja, hoeveel mag het kosten? Ik zag er net uh, bedrijf, een bonnetje van 2500 euro voorbij komen. Oké. Okay. Dat, dat is dan een energetische opleiding Marokko. Dat zal het hoger per persoon zijn. Ik denk, uh, een hele groep krijg je niet voor 2500 euro uh, ja. in Marokko. Ja, dat lijkt me ook wel, ja. Nou ja, maar dit, dit, dit reisje maakte ze alleen. Dat was niet met de hele groep. Uh. Dat was Adria, Adrienne Bloem. Die was uh, in de eentje even energetische uh, uh, opleiding gaan doen in uh, Marokko. Oh, en dat kostte 2500 ja. euro en dat kreeg ze gewoon gedeclareerd ofzo. Ja. Heeft de, de, de, de gemeenschappen nog wat aan gehad hè, toen ze terugkwam? Dat zeiden van nou, je bent zo fantastisch, uh, hoe heet dat ook weer, <lacht> Zo <op> vooruit gegaan. <lacht> <lacht> dat is echt een toegevoegde waarde voor de maatschappij. Uh, we zijn blij dat je geënageerd bent, uh, mevrouw. <lacht> <lacht> ja, wordt hier ook nog uh, gezegd dat het een... Uh... Ja, dat er een belangenverstrengeling sprake is, want deze trips die komen uit de stal van ITIPBV. Dat riekt naar belangenverstrengeling staat hier, maar daar nou staat daar niet bij hoe die belangenverstrengeld zitten, zeg maar. Dus het bedrijf van haar echtgenoot of zo? Of, uh... Ja, zoietsje. Van haar nichtje? Of, uh... Het wordt niet genoemd. Hè. Ja, goed hoor. Nou, het zal ons in ieder geval niet verbazen. Het is een magische, intense ervaring om weer bij jezelf te komen, staat hier. Nou. Ja, ja, ja. Dat kan op de veluwe niet, hè? Nee. Een hele speciale aardstralen daar in Marokko. Ja, goed joh. Nou ja, uh, je misschien ook zo'n energetische uh, trip kan gebruiken, is minister Schulz. Want uh, ja, we mogen weer een paar dingetjes niet. En dat is uh, namelijk uh, appen op uh, de fiets. Ja, dan moet weer eens wat verboden worden, natuurlijk. En ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk levensgevaarlijk. En het is ja. het, dat is het ook wel. Ik heb wel eens gehoord hier al van mensen die al, al append onder een auto zijn gereden met de fiets. Uh, maar ja, de overheid weet het natuurlijk altijd weer tot een melkhoed te maken die gevaarlijker is dan het oorspronkelijke probleem, waarschijnlijk. Ja, dus spelt hij de spelt die straks er al raak mee die zei: ja, ik kan er onderuit komen. Jongeren proberen, we zien allemaal fietsen met een laptop op, op stuur. Zo. <lacht> so. Geen smartphone. Ja. Ik heb nog wel eens dat ik de routeplanner op de fiets gebruik, maar ja, dat kan de agent dan ook zien als de app, hè? Weet je ja. Wel? Het, is ook zo, de, het bedienen van het uh, scherm, het touchscreen, dat is het meest gevaarlijk volgens de experts die mevrouw geraadpleegd heeft, Wat ook alweer een neefje zou zijn dan. En, uh, maar dan krijg je natuurlijk dat hele TomTom -tom ook uh, de sigaren. Eigenlijk. Want ja, in een autorijden is het dan ook gevaarlijker. Als jij je tom, tom zit te bedienen tijdens de autorijden, dan rij je zo'n fietser dood ook niet. Maar dat is ook wel leuk om even te kwantificeren. In 2015 kwamen 185 fietsers om in het verkeer. Ongeveer evenveel als vorige jaren. In de afgelopen vijf jaar was 40% van de slachtoffers ouder dan 75 jaar. Dus dat, dat lijkt me dan geen typische apper, zeg maar. Nee, nee. Dat is toch het grootste risico, oud zijn en op de fiets zitten. Dus eigenlijk gewoon het aantal slachtoffers is ongeveer gelijk gebleven? ja. Nou. Alleen ze hebben ontdekt dat tussen die slachtoffers een paar appers zaten. <laughs> Inderdaad, ja. Ja, ja. ja, dat komt allemaal door het appen, weet je wel. Die mensen waren misschien anders ook wel onder een auto gekomen. Er wordt hier totaal een probleem genegeerd. Ja, dit is weer echt uh, Randstadsdenken. Als je in een buitengebied woont... en je gaat daar rustig met je fiets even de natuur in... dan zijn er gewoon mensen te paard. En uh, ja, als iemand op een paard zit te appen... dan zwalkt dat beest gewoon stuurloos over de weg. En dat, is heel, dat is heel bedreigend als je eraan aankomt met je fiets. Ja, zo iemand die zit alleen maar naar zijn scherm te kijken ja nou, dat paard, dat weet ook die paard niet. Die paard denkt, nou, daar ga ik lekker zwalken als je het toch Ja, die, die gaat dan wat stuurloos. Die, die, die, dat paard heeft niet zoveel met die weg en met rechts houden. Dat zijn allemaal dingen, die moet die, uh, dat moet die uh, ruiter doen. Dus uh, ik vind dat heel gevaarlijk, dat er wordt geappt op het paard. Op het moment dat ik uh, rustig in de natuur fiets. Dus ik vind wel dat, uh, dat ze wat daar moeten doen, dat, uh, dat app op het paard. Nou, overigens lees ik je wel dat becijferde het ministerie in 2014... dat bij 9% van de fietsongevallen een smartphone betrokken is. Dus, uh, ja, ja de, de slachtoffer had een telefoon. Een ja, het er is... zijn ook heel veel fietsen bij betrokken. Dus misschien ja, ja. 100% van de gevallen was er een fiets bij betrokken. Ja. En ik denk ook vaak aan elektrische fiets. Want dat zijn ook, uh, ik hoor redelijk wat mensen die, uh, die dat toch onderschatten. Zeg maar, hoe, uh, ja. Nou, ja, normaal ben je gelimiteerd door je eigen kracht op een fiets... maar met zo'n elektrische fiets niet... Nee, maar ik heb in mijn jeugd heb ik heel veel gewoon gelezen. Toen waren er nog geen mobiele telefoons. Maar dan las ik gewoon en dat deed ik ook terwijl ik liep. Of in het openbaar vervoer zat. En dan fietsend lezen nog niet echt, maar wel lopend en zo. Dus ik ben heel gewend om ergens op te concentreren en ook gewoon te bewegen in de maatschappij. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet zo vermoeid mee om nu met zo'n mobiel bezig te zijn... terwijl ik ook deelneem aan het verkeer. Dus een vliegtuig gestuurd. Ja, het gaat wel weer heel ver, denk ik. Maar sommige dingen kun je best doen terwijl je naar je, je app kijkt... Sommige niet, maar je moet daar... Uh, ja, sommige mensen doen dat onvoorzichtig. En, uh, maar dat is met heel veel dingen zo. En sommige mensen doen dat wel voorzichtig genoeg. En sommige mensen stappen gewoon af of kijken even. Oh ja, ik ga even stilstaan. En sommige die doen dat misschien onvoorzichtig en die knallen dan tegen iemand anders. En dat is wel vervelend. Maar ja, dan krijg je dat er weer zo'n regel moet komen. Hè? En dan wordt iedereen weer beboet. Dat is het vervelende, want... Uh, iedereen uh, heeft altijd het idee dat de politie er nog nuttig is. Hè, dat ze daar echt uh, per maand... Uh, ik, hoeveel betaalt een werkende uh, Nederlander wel niet aan politie? Ja, is de grootste werkgever ja. van Nederland, de politie. Uh, een grote dikke berg geld moet er naartoe. Maar die mensen zijn voornamelijk bezig met dit soort flauwkool. Dus uh, als je de politie in actie ziet, dan zijn ze altijd bezig. Mensen die op klaarlichte dag uh, een niet werkende lamp hebben bijvoorbeeld te bekeuren. Of... Uh, dat soort zaken, ja dat wij ze eigenlijk echt voor zou willen hebben, een bepaalde veiligheid of zo, ja, daar gebeurt vaak niks mee. En dat, dat leidt er vaak ook onder. Het zijn allemaal van die administratieve dingen, moeten ze weer uh, een boete voor appen op de fiets invoeren in de computer. Nou, dan is er weer geen tijd om aangifte van een geweldsmisdrijf te doen, weet ik veel. Het is, het is heel erg vervelend, dit soort dingen. Hey, en het je weet de... niet of het nodig is. Zeg maar als je een private eigenaar van de weg zou hebben, die zou ook bepaalde regels hebben. En als die doorheeft dat er heel veel ongelukken gebeuren doordat mensen aan hun smartphone zitten te, te klooien. Ja, dan, dan zal die ook zeggen, van je mag mijn weg niet meer op als je drie keer getrapt, betrapt wordt met aan een smartphone werken. Maar ja, dan heb je inderdaad geen geweldsinitiatie. En dan is het gewoon, want ja, het is zijn weg. En uh, ja, hij laat je niet meer op als je niet aan zijn regels houdt. Maar dan zullen de regels ook niet absurd zijn. Zeg maar. Net zoals de regels in het gangpad van de Albert Heijn niet absurd zijn. Omdat ze toch gewoon graag willen dat je terugkomt. Ze gaan niet een enorme. Ja, in de Albert Heijn zitten ze ook geen flitspalen neer op de hoeken. En uh, dat je een contract moet tekenen als je naar binnen komt. Dat je boetes betaalt als je gepakt wordt met dubbel parkeren van je winkelwagentje. Ja, als ze dat zo gaan doen, dan komt er heel snel niemand meer naar de Albert Heijn toe. Het ligt op je winkelwagentjes een stuk meneer. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> ja. ja Maar ik denk dat normaal gesproken is het een kwestie van een verzekeraar zijn Ik bedoel, als jij, ja, straks, als jij met je hoofd door de voorruit zit En je had je telefoon in je hand Ja, dan zeggen ze ook, ja, je was met je telefoon bezig En nu zit je met je hoofd door de voorruit Ja, dat gaan we niet vergoeden meneer ja. Want in het contract staat dit en dat en dat hm. Tenminste, dat uh, lijkt me dan logisch Ja, en dat, via verzekeringen kan je dat uh, ook doen natuurlijk je mag niet deze vormen van gevaarlijk gedrag tonen, anders dan dekt je verzekering niet. En dat heeft veel beter effect dan, dan zo'n boete, wat alleen maar het resultaat heeft meestal dat maar er zijn mensen zeggen: prijs, ik, ga het, he? ik ga het alleen doen als ik niet gesnapt word, Samaras. Zeg een... Dus kijk ik eerst Is... om me heen, of ik een agentie... Kijk, wat je krijgt nu, uh, want wij hebben een oplossing in ons jezelf. Ik snap best wel dat mensen dit willen. Het idee dat, uh, dat een appende blinde ja, je rijdt. ik rijdt. In die emotie kan ik me wel inleven dat er mensen zijn die mm. uh, niet vanuit een libertarische gedachte naar de situatie in de wereld kijken en dan zeggen van, nou er moet een wet voorkomen maar ook vanuit die wet, vanuit die gedachte, denk ik, dat je daarna moet kunnen kijken. Dan moet je zeggen van ja, maar wat is de prijs? En dat probeer ik net te schetsen, want wij laden de politie, we hebben politie die moet dat dan gaan handhaven. Dus het wordt sowieso iets. Hè? Want wij doen heel vaak dingen die we gaan handhaven, betekent gewoon ik moet ervoor betalen. Ik gebruik geen drugs, ik veroorzaak ja. geen ongelukken. Maar toch ben ik elke maand slachtoffer. Want ik moet weer afdragen om die handhaving te betalen. En dat slaat nergens op. Waarom zou ik een slachtoffer moeten worden als ik nooit spuit? En, zo zijn er, en dat, dat, dat valt hier ook onder. Het is, ik vind het ook vervelend als dat paard op mij afkomt zwalken. Maar om nou te zeggen van ja, ik wil daar maandelijks geld voor gaan afdragen. Nee. Hm. En als het echt een probleem zou worden, ja, dan zou je daar iets mee moeten doen. Maar ik denk dat een initieel of een, een keer iets eraan doen... En vaak in een bepaalde lokale context. Dat is effectief genoeg. Want de prij je betaalt dus. Hè, dat is de ene kant van de prijs. Je, al die handhavingen. Het komt allemaal op dat bord van die politie en, en uh, van die buitengewone ambtenaren. Ja, dan gaan ze allemaal van dit soort dingen doen. En dat probeerde ik net ook te schetsen. En dat is echt zo, want daar ligt, zit, zit het chock vol mee. Ja, want het is schaars. Zelfs overheidswerk is schaars. Ook al is het de grootste werkgever van het land. Het blijft een schaarse capaciteit. Nou, dat wordt dan gevuld met dit soort dingen. En als statist, hè, als overtuigd gelovige gelovigen in de juisteheid om het op die manier te doen. Dan zou je er ook bij stil moeten staan. Van, ja, we kunnen al die taken wel bij de politie inleggen. Maar willen we wel dat ze daar die tijd aan besteden? Als ik, toen ik nog in de binnenstad woonde... Nou, dan kwamen om de vijf minuten wel minstens één of wel, soms wel twee uh, wagens patrouilleren. En uh, ook overdag op klaarlichte dag. En nou, de, ja, de meeste mensen die daarmee in aanraking kwamen... dat waren gewoon mensen die met hun dagelijks leven bezig waren... Maar die even naar, nou, moesten ze hun brommen weer laten controleren. Of moest er iets over de fiets worden gezegd. Nou, en dat is allemaal wel interessant, maar ik denk van ja, het is mij niks waard. Hey, als je niet patrouilleert en je haalt die mensen niet tegen, en ik hou er, uh, al hou ik er 10 cent per maand aan over, dan zou ik er al voor gaan. <laughs> en Vandaag zou ik ook dat, weer een, ik een, ook. Auto, een politieauto over het fietspad rijden. Dat moet je dan ook gaan doen natuurlijk. En ja. dat, dat heeft ook weer zijn gevaar. Want de politie zijn notoire brokkenmakers. Uh, dat, is, dat gebeurt heel vaak. Uh, ook die dat zet, nog. zijn het ja. meest bij ongelukken betrokken zelf. Ja, en dan, je, je krijgt er nog dat mensen zich soms uh, juist raar gaan gedragen. Dat, dat vind ik het allerergste. Ik heb uh, op een gegeven moment, toen ik uh, veel werk deed in Nederland, zat ik heel veel op de weg. En wat ik heel vervelend vind, is als mensen onvoorspelbaar zich gaan gedragen. Dus als er iemand zich onvoorspelbaar gedraagt... en ik heb ook maar enigszins de mogelijkheid om er afstand van te nemen... dan doe ik dat. En want dat is uh, hoe het misgaat. Dan gaan mensen, mensen doen opeens iets raars en dan knallen we auto's op elkaar. Ja, dan gaat de flitsmeister ah. af. Boom, op de remerlaai. Ja, precies. Dat is het ongein. En wat je dan ziet is als opeens een politie deelneemt aan het verkeer... dan gaat iedereen opeens zich als een maloot gedragen. Nou, en dat vind ik heel vervelend. Nou, dan haal die mensen alsjeblieft uit het verkeer, denk ik dan. Het, het is zo gevaarlijk. Ik, ik, ik, ik heb, uh, ja... Ja, nou goed. Want in heel veel situaties, als je gewoon zelf goed rijdt... dan kun je het redelijk veilig voor jezelf houden. Je kan door je snelheid aan te passen of een bepaalde afstand te bewaren... kan je best wel ervoor zorgen dat jij redelijk veilig in de situatie zit... die zich voordoet. Maar uh, ja, die, die mensen die zeggen dan... Uh, ja. Opeens heel raar gaan gedragen omdat een politieauto uh, de, de baan opkomt. Dat is juist weer uh, van die onvoorspelbaarheid. Dat is weer extra uh, gevaarlijk. gebeurt dan? Worden ze nerveus of zo? Ja, dan gaan ze opeens uh, raar rijden. Gaan ze uitwijken of weer terug invoegen opeens. En maar, hè, waar normaal gesproken zouden mensen dan doorrijden. Doen ze opeens niet meer. Nou, dat uh, is gewoon vervelend. Maar goed, je betaalt dus een enorme prijs. En uh, ja, je moet uh, er wel rekening mee houden als je allemaal van dit soort dingen gaat controleren als statist, dan moet je ook accepteren dat heel veel wat echt belangrijk is... geweldsmisdrijven, inbraak, dat soort, ja, daar wordt gewoon minder tijd aan besteed. Ja, het is uh, net zoals bij iedere andere baan, ja, als jij uh, ijskoos uh, staat te maken en je moet opeens heel veel uh, chocoladeijs, uh, koos maken... ja, dan is er op een gegeven moment geen varni-ijs meer. Als je daar geen tijd voor krijgt om dat te maken... en dat is uh, zo moet je altijd keuzes maken. En dat is ook met de politie inzet zo. Dus ik zou voorstellen van, ja, aan de ene kant kan ik de emotie goed voorstellen... om alle piekluttige dingen allemaal te controleren. Want stuk voor stuk zijn er allemaal situaties denkbaar... waar het best wel een keer vervelend kan zijn. Maar nou, ik zou zeggen van, ja, maak prioriteiten. En uh, ja, wat mij betreft uh, zijn er genoeg dingen die kunnen schrappen. Ik weet niet, de deze waarschijnlijk ook, maar... Hoe zouden statisten tegenaan kijken? Oh, die zou waarschijnlijk zeggen van ja, dan moeten we gewoon de politie uitbreiden. Meer blauw op straat. Je moet gewoon een ene van de filmpje laten <laughs> zien van een lief meisje die zit te appen. En, uh, politie slaat haar in do do Door een auto in elkaar wordt ge gereden. En oh, iedere, ja, ja. iedere slaaf is gelijk. Oh ja, dan moet wat aan gedaan worden. Een wet. Ja. En ze wordt, zo zo ja, maar zijn maar ze opgeleid. Uh, meer wetten, hogere boetes. Die vorige ja, keer meer dat, blauwe dat, blauwe dat op, ene filmpje waar die ene man helemaal uh, blauw werd geslagen. Dat is niet... Uh... Nee, dat zullen ze dan niet laten zien. Dat idee van meer blauw op straat, dat, uh, dat, dat slaat dan niet aan. Dan laten we daar eens wat aan doen. Maar dan gaan we even naar het volgende bericht toe. En daar zie ik een man in een uniform in de koffer van een uh, vrouw uh, snuffelen. Het uh, gaat over Schiphol. Uh, Nederland praat met de VS over controles op Schiphol. Ja, de, de soldiers van de Empire die... Uh de VS die komen ook naar Nederland toe. Die komen hier even de, de veiligheid regelen. We moeten ons heel veilig voelen. Ja, de TSA gaat ook op Schiphol controleren. <laughs> ja, met die blauwe handschoenen. En we hopen dat je laptop nog in de, de koffer zit. Ja, die stelen enorm veel inderdaad. Gaat dus ja. met Het heeft uitkijken. voordelen. Het is voor je gemak, uh, Johan. Het is, uh, voor je veiligheid. voor je gemak en veiligheid. Ja. Want eenmaal aangekomen in de VS hebben de controles voordelen voor reizigers. Omdat ze niet uren in de rij hoeven te staan. Maar snel kunnen doorlopen. Nou. Het is toch uh, het is, uh, een en al uh, fijne voordeeltjes zijn het. Ja, tenminste papier dan. hè? De praktijk is dat ze daar ook weer gecontroleerd moeten worden. Ja, ik weet nog dat Obama <laughs> zei van ja, die trein die is zo geweldig... want uh, ja, dan hoef je niet uh, je schoenen uit te trekken en niet door de scanner heen en zo... maar dat is nou inmiddels ook niet meer ik. Ja, vliegverkeer is echt een doorn in mijn oog. Ik, uh, het is zo goedkoop om binnen Europa te vliegen en het is ook zo snel... Maar die hele poespas eromheen met controles... Ja, dat, dat maakt het echt een, een cream echt heel vervelend. Ja. Preboarding, dat vind ik ook echt van een van de meest onnoos... Ja, er is één goede manier om preboarding te gebruiken. En dat zal ik uitleggen. Dat is, je koopt preboarding... Dan ga je echt op het moment, allerlaatste moment, ga je naar de gate. En dan zeg je: uh, Ik heb pre-boarding, ik wil als eerste erin. Ja, en dan staat een hele rij mensen te wachten om in te stappen in het vliegtuig. <lacht> Oké, okay. als je het op die manier gebruikt, dan is het efficiënt. Maar het, het, het is al onnozel. De, de meeste mensen die pre-boarding doen, als ze het al, ik vind moos producten te kopen. Maar die gaan dan, nou ja, dan gaan ze daar echt heel, als eerste gaan ze daar zitten vooraan te wachten. tot duurt je ook. Ja, maar je moet toch altijd al de tweeën van tevoren aanwezig zijn. Ja, zo, grapje, dat flauw flauwekul. Ik vlieg nu veel vanaf. Of Eindhoven. En wat je daar veel ziet... is dat je... dan kom je gewoon laat aan... Dan ga je gewoon door die controle. En dan is, is zeg maar die gate is al leeg. En dan ga je daar als laatste doorheen. Maar dan staan die gasten daar nog een, tussen een of ander hek. Staan ze nog te wachten tot ze echt... Want je moet daar lopen gewoon naar het vliegtuig. Ja, ja. staan ze nog in zijn een of ander hek. Dus echt dat is gewoon een looppad met aan beide kanten een hek. Er staan, ja, gewoon, er staan gewoon 150 mensen... ...staan er al 30 minuten te wachten... ...tot ze naar het vliegtuig mogen lopen. Oh, ja, ja. Dat, is, dat is echt een flauwkul. Cool. Nou dan kom ik ook echt op het laatste moment aan. Dan kom ik, sluit ik aan en dan mogen we het vliegtuig lopen. Maar goed. Ik vind het ook zo raar zijn hele hal voor me voel met van die hekjes zo zichtzachend. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat dus, is dus helemaal Wel ja. ja. ja. ja. Wat ook nog wordt gezegd, dat is ook nog wel interessant, is dat of controles hier zouden betekenen dat Amerikaanse agenten wapens op Schiphol mogen dragen of dat ze immuniteit van rechtsvervolging zouden krijgen. Daar wilde Rutte niet op vooruit lopen. Ja, dat is helemaal oh. mooi. Als je, als je van die dieven hebt die uh, immuniteit uh, hebben voor rechtsvervolging, dan, uh, dan vliegen de laptops helemaal uh, de grote koffer in. ja. Ja. Die hele organisatie die is helemaal uit de hand aan het lopen van het, uh, dat uh, Homeland Security. Hè? En kennelijk kan je nou gewoon bij Homeland Security werken in het buitenland. Ja. Maar ja, het was natuurlijk toch al zo dat je, je je volk in je vaderland kon verdedigen in het buitenland door daar een land te bezetten. Dus het geldt dan alleen voor vluchten naar de Verenigde Staten? Hè? Je mag het wel hopen, ja. Maar nou, wat ik wel zou willen is uh, om gewoon daar helemaal van af te zien. Ik wil niet extra betalen om te pre of dat soort dingen. Maar ik wil best extra betalen om gewoon heel efficiënt of niet gecontroleerd... of heel snel door die controles... gewoon een, een paspoortcontrole waar je niet in een rij hoeft te zagen. Want soms dan, uh, want je daar, sta je daar 30 minuten op dat ding te wachten. En ik, ik reis bewust uh, zonder bagage vaak, dus alleen handbagage... Nou, dan is het, zou ik best wel een paar euro voor over hebben. Ja, want heel veel van die dingen verkopen ze voor vijf of tien euro. Meer beenruimte, extra tas. Ja, bij die budgetvluchten. Nou, geef mij maar een heel snel poortje. Zodat ik heel snel er weer uit kan. Heel snel er doorheen kan lopen. Dat, dat is, waarom is dat, zijn er wetten van dat dat niet een verdienmodel mag worden? Dat zou ik wel graag willen zien. Dit is overheidsgeregeleerd. Ik denk als de private sector... Uh, ja, dat precies. zou, we, zou we regelen, dan zouden ze het heel anders doen. Dan staan er gewoon drie fotomodellen te wachten om jou te fouilleren, en dan moet je er eentje aanwijzen, zeg maar. Dan, dan kan het niet ja. lang genoeg duren, gewoon. Hè. Of ze schaft het hele fouilleren af. Of... <laughs> ja. ja. Ik ging ja. altijd eh, kreungeluiden maken als ik nou gefouillerd uh, wordt dan moet je zo'n poortje en er zit altijd metaal in je schoen Ik weet ook niet waarom, maar als je gimpjes hebt, er zit altijd metaal in, hè. Oh, ja. En dan, dan gaat hij altijd af. Mm. Dus uh, ja, dan gaat er weer iemand aan je zitten, weet je wel. En dan ga ik altijd kreunen en zeg ik, oh, dat vind ik zo lekker hè. <laughs> Vind jij het ook lekker? Veel. Zo'n afspraakje maken. <laughs> ik, weiger die, ik weiger die scanner altijd. En dan kan je inderdaad uh, kun je voor fouilleren gaan. Met een metaaldetector erbij. Die scanner, okay. dat vind ik echt zo'n, moet je hand omhoog doen. En uh, het is echt zo... Een dansje maken. Nee, het is, het is zo'n soort gaskamer. Ik vind het een douche eigenlijk. Het doet me aan... Uh... Echt een hele... Je moet ook je schoenen uittrekken. Dat komt ook allemaal heel erg. In de broekriem. Uh, ja, het is... Die, die, die, die, um half uitkleden en zo, het is een beetje zijn... ja, je gaat van de ene gevangenis naar de andere, hè? Bedoel, je gaat de grens over hè? ja ik <laughs> nee. bedoel, bij de gevangenis hebben we die ook hoor. die al heel lang T ja. Ja, dat, de, de, dat de gevangenen vervoerd moet worden naar een andere gevangenis mm. ja. dus van die dubbele hekken en uh, uitchecken, en dan nog een uh, bewaker die boos naar je kijkt en nog even in je anus voelt <laughs> dat uh, ja, heel vervelend dat, dat gaat ja, niet ja. zo ver, maar dat zou me niks verbazen is dat al zover? Ja, als je uit Suriname komt, dan word je standaard in je aan. Ja, ja, voor de kookbollen, de bolletjes slikkers. Ah. Wilt hij even poepen daar? Ja. Maar goed, dat vliegen. Ja. Ik zou, ja. ik, ik zou heel graag willen zien dat die security gewoon weer marktgebonden zou worden. En dat, uh, ik wil best voor bepaalde dingen meer betalen en voor bepaalde dingen minder. Dat lijkt me uh, heel reëel. Nee, ik denk dat ze het uh, ook wel dat ze het fijn vinden als je zo geconditioneerd geconditione wordt. Je staat allemaal in een rij en iedereen ja. zegt verhoorzaam ja. Iedereen volgt allemaal ja. zijn orders op en dus niemand bezwaart ooit. Het uh, uh, lijkt me echt heerlijk. Je kan ze zo de verbrandingsover insturen. Dat is echt geen enkel probleem. Iedereen doet gewoon braaf, gaat gewoon shock. Ja. Die mensen die daar werken, die hebben uh, sommige types... Uh, persoonlijkheden die houden enorm van die uh, regelstructuur en die controles. En je hebt volgens mij die gedijen die daar ook geweldig. Van echt ja, trekt ze hele foute mensen aan ook. Massa's er... ontevreden mensen die heel lang moeten wachten en dan mag je heel minutieus met al hun spullen bezig gaan. Er zijn allemaal ja. regels voor: een tasje moet zo, de laptop moet er apart in een ander bakje. Altijd word je zonder brandolie zon zon gejat. Dat was de prik. Oh ja, ja, ja. Dat, oh, dat, dat, dat, dat maak... ik heb nu zo vaak gevlogen, en bijna maandelijks, en ik doe nog steeds wel eens fout. Dan heb ik weer wat drinken meegenomen, ik denk, oh, ik kan straks nog even drinken en eten. Nou, en dat, ik heb laatst heb ik het gewoon op gewaagd. Ik denk, ja, drinken waag ik er niet op, want dat zien ze vaak wel. Maar ik heb gewoon eten in mijn tas gestopt, nou, ik kwam er wel goed bij Maar eh, we moeten trouwens wel even verder, want de, ja, ze, ze zitten al in je koffer te snuffelen. Nu uh, gaan ze ook in je computer snuffelen. De hekwet komt eraan. Ja, want het is natuurlijk uh, nodig dat de politie de juiste middelen heeft om criminelen op te sporen. Ja, ja, ja. En daar uh, nou mogen ze inbreken uh, op, je, op je telefoon en je computer. Ja. En bij verdenking van sommige misdrijven mogen ze dan zelfs gegevens wissen. Dat is ook handig. Hè? Dus je, je verdenkt iemand van een misdrijf, dan ga je inbreken op zijn computer en gegevens wissen. Maar ik denk dat het eerder zo is dat je er ook gegevens bij kan zetten. Dus als je denkt van nou... Ik weet bijna zeker dat je schuldig is, maar ik heb geen bewijs voor. Dan hack je zijn computer en dan zet je er kinderporno op of zo. Ja, bijvoorbeeld we willen van die kleine partijtjes af. En uh, de, de kiesstrempel kan niet omhoog, weet je wat? <laughs> we gaan bij al die mensen die bij die kleine partijtjes zitten... ...op de lijst gaan wij de computer inbreken en er allemaal kinderporno op zetten. Ja, het is, het is gewoon raar dat... De politie al gewoon in mag breken. Ja. Dus als ze een beveiligingslek ontdekken, dan hoeven ze dat niet te melden. Daar nou ben ik er op zich niet zo bang voor dat de politie een beveiligingslek uh, ontdekt. Maar ze mogen het ook kopen op de markt, zeg maar, van uh, mensen die dat aan de politie door willen verkopen. En uh, ja, dan kunnen ze dat gebruiken om in de telefoon te hacken. Ja, zorgwekkend. Sort of maar ja, zouden ze het al niet gewoon al doen? Ik bedoel, is dit gewoon... Denk je dat de politie nou, zich, nou echt zoiets heeft van... Hé, verdomme, we wouden zo graag op de computer van uh, die ene topcrimineel kijken. Hé, het mag niet, hè? Het mag nou, we niet. hadden geen vergunning. We hadden van onszelf geen toestemming. Nou, wel. Nee. <laughs> nee, ik denk ook niet dat dat inderdaad zo... Maar ja, het zal nog wel zo zijn dat je in een rechtszaak dat soort bewijs niet mag gebruiken... en daarmee iemand niet kan veroordelen. Nou, wel. Mm -hmm. ah, ik verwacht eigenlijk niet dat, dat uh, die agenten die ik zie uh, dat die. Het is al knap dat ze niet met een, uh, met een tip op het beeldscherm zitten als ze iets willen wisten. Nee, maar goed, er is een speciaal team is dat natuurlijk hè, die dat doet. Het mm. zijn niet die agenten die je op straat zit, die niet. Ja, ik ken dus iemand die werkte bij de politie in de, bij de cybercrime afdeling. <lacht> Toen vroeg ik me ook wel eens of er grenzen waren waar bo boven die, of die ethische grenzen had, waar boven die niet. En dat beweerde die van wel. Maar. Ja, dan vraag ik me af hoe dat dan, of hier, hierbij een ethische grens overschreden. En dat een politie gewoon in mag breken op uh, mensen hun computer. Ja, ik uh, heb toevallig het plenaire debat gevolgd over de hackwet gisteren. En dat was wel interessant. Um, het ging heel erg tussen D66 en VVD. Heel voorspelbaar. VVD zei... Politie moet alle mogelijkheid hebben om pedofielen, terroristen en andere smeerlappen op te pakken... en daarvoor moeten we gewoon alles maar openzetten. En um, mevrouw Tellegen zei... Liever politie de mogelijkheid geven mee te doen in criminele handel. Dus zero days te kopen en achterdeurtjes uh, te exploiteren. Dan op ons handen te gaan zitten en het maar zo te laten. Dus dat is heel duidelijk. Ik ken een aantal hackers die ik heb geïnterviewd over computerveiligheid. En die zijn het er uiteraard niet mee eens. Die zitten meer op lijn met de D66... die het geen goed idee vindt als de politie belang krijgt... bij het openlaten van foutjes waar ook andere mensen naar binnen kunnen. En de politie kan dat ook helemaal niet aan... want zo geafzeerd zijn we nog helemaal niet. Dus dat was vrij duidelijk. Maar ik vind het heel interessant om te zien... Hoe de VVD, die toch voor vrijheid en liberalisme zou moeten staan, onvoorstelbare boetlikkers zijn geworden. Het baast mij elke keer opnieuw. Ja, het idee dat wij inmiddels al hebben bij Vrijheid Radio, is dat die namen van die partijen moet je altijd als tegenovergestelde zien. Ja, ja net zoals uh, kritische theorie. Dan weet je ook dat uh, het alleen maar ja. Marxistische propaganda wordt en helemaal niet kritisch. <laughs> Nee, klopt. Ja. ja, het is bij de VVD zo. Dat zijn hele angstige mensen, geloof ik. In de zin dat ze, vrij, ze beginnen gelijk overal bij te bibberen. En ja, net zoals een beetje de Republikeinen in de VS. Militarisme, politie, justitie, ze willen overal straffen en hekken en soldaten. En ze zijn heel ja, erg heel bang. Hele bange mensen ja de en ook en de klaafs, gewoon de macht is er om ons te beschermen en we hoeven ons helemaal niet te beschermen tegen de macht ik hm. vind het toch wel ik vind het wel wat eerlijk gezegd dat de VVD daar gewoon op die manier voor uitkomt hm. ik snap het van het CDA dat was ook een mevrouw van het CDA die uh, nog veel verder ging en die vond dat uh, de politie een bijl in de uh, toolbox moest hebben dat betekent dat ze gewoon echt letterlijk alles mogen doen als het aan haar ligt. Dus eh uh, <lacht> ja. Zal het stuk hakken met een bijl, zo. Ja gewoon alles. Zo van eh het moet in de toolkit zitten. Ja. Maar dan ga je het ook gebruiken. Atoombom. Ja, atoombom erin, ja. Dat is ook iemand was het van. Kom gewoon doen, gewoon doen. Ik, ik, ik heb ook het idee dat die mensen dan denken dat als zo uh, iemand zo'n uniform aantrekt, dat er meteen een soort superman wordt, weet ja. je wel. Dus dat zou ook helemaal geen fout meer maken. Maar dat is gewoon echt, uh, ja... Gifgas, ja. gas, geef hem ja. gifgas. Ja, echt. Het was echt een verschrikkelijk, verschrikkelijk eng mens. En gelukkig was daar een hele coole meneer die een recours heet. En uh, die zei van ja, maar misschien is het wel helemaal niet zo belachelijk dat we een beetje bang zijn voor de politie. Waarop die mevrouw zei: Ik kreeg toch zo'n belachelijke brief binnen. Dat we bang moeten zijn dat de politie onze auto's gaat stilzetten. Omdat straks hebben we auto's die ook gehackt kunnen worden. En alsof de politie dat voor de lol gaat zitten doen. Kom nou toch mensen. dat ja. hebben het toch allemaal zo goed met ons voor. De recours zei van ja. Maar we hebben nu ook fuiken zeg maar. Waarin uh, alle auto's worden stilgezet om één iemand te pakken. Dus zo belachelijk is dat niet. Ja, en ja, toen toen er komen zelfs ongelukkig bij, uh, toch? Precies, het, het, met dramatische gevolgen. En toen verging het die vrouw heel eventjes uh, het lachen. Okay. Maar daarna was het toch weer... Ja, maar politie zijn toch allemaal onze vrienden? En dat zijn onze vijanden? Die mensen, is gewoon geen land mee te bezeilen als die dat helemaal ja. in hun hoofd hebben gehaald. Het is ook zo, als je dan zo'n tegenargument... Uh, zo n, zo n... Uh, Knockout punch argument heeft, zeg maar. Dan zie je ze even stameren zo. Even, yeah. even stilte. En dan staar ze even voor zich uit. En dan boem. Dan snappen ze weer, snappen weer. weer terug ja. in een oude vorm, zeg maar. Die komen er gewoon nooit uit. Het maakt gewoon niet uit. Je kunt net zo tegen een muur plaatsen. Het terminator. Zo'n zo zo vloeibaar metaal uh, ja. Als je erin slaat, dan sla je gewoon een gat. Maar je traalt je vuizel weg. En dan is die gewoon weer de oude vorm. Dat is een mooie beeldspraak. Ja, ja. Dan gaan we gaan nog heel even naar de kiezer. Kiesdrempel, VVD en uh, CDA, die willen de kiesdrempel omhoog. Ja. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie die, uh, wil de kleine partijtjes weer. Hè? Ja, wat er nou zo'n bedreiging aan is dat is meneer Mol duidelijk maar de, het wordt wel gepropageerd je hoort heel veel mensen zeggen nou ja, dat kan, dat kan toch ook niet meer met al die kleine partijen er zijn ook 18 partijen zeggen: dat is toch vreselijk zo kan het toch niks gebeuren er zijn tijden geweest dat er meer partijtjes waren ik bedoel, op een gegeven moment zijn heel kleine partijtjes gefuseerd tot het uh, CDA en, hm. en de, de ChristenUnie waren ook drie kleine christelijke partijtjes GroenLinks was een hele... Uh, Ratatoeien van kleine partijtjes. CPN zat erin, ik? Uh, PSP. Ja, dit is inderdaad lijkt me geen ramp. Wat, wat doen een paar uh, kleine partijtjes? Wat, wat is daar nou een uh, uh, ramp aan? Zeg maar. Ja, ik denk zelfs ja. nog dat uh, als ik dit soort berichten hoor, dat je eigenlijk meer de andere kant op moet gaan. Gewoon geen partijen meer. En weer terug naar dat. Ja. Gewoon, representatie is gewoon een, een persoon die het representeert. Ja, ik denk dat, dat het zijn natuurlijk allemaal mensen die in de politiek zitten. die altijd meer macht willen hebben in de handen van minder mensen. Als ze een probleem ja. zien, dan zeggen ze. er moet meer macht in de handen van minder mensen. Dus ja, het ja, zie je ja, dat kan ook. ook uh, ...maar ze helemaal buiten het, uh, het electorale systeem halen. Ja, als er een crisis is... ...dan moet er altijd een noodtoestand worden uitgeroepen... ...wat betekent dat er één figuur heel veel macht krijgt. En dat, dat is dus hun lijn van denken... ...van uh, in geval van nood meer, meer macht in minder handen. En dan passen heel veel kleine partijtjes daar niet bij... ...dan dus, nou, moeten er gewoon maar twee partijen hebben of zo... Dat, ...dan hebben we toch nog de illusie van keuze... ...en dan, dan uh, zit, er, zit er niet meer uh, macht buiten die, uh, die lastige kleine partijtjes. Zoiets zal het wel zijn... Ook binnen partij zie je het eigenlijk, want de SP bijvoorbeeld, die moeten al hun, of een heleboel van hun salaris afgeven aan de partij. En de partij wordt dan, dat is dan de partijleider eigenlijk, die daar dan voornamelijk over beslist. Dus dat betekent eigenlijk dat ze hun eigen koopkracht moeten offeren aan, die, aan van de leider. Dus het is al een soort denivellering binnen de partij en een soort meer macht in de handen van minder mensen binnen een partij. De ANBI toch? Dus dan kunnen ze het weer als aftrekpost gebruiken en dan uh, krijgen ze restitutie. Ja, dat is een beetje de vraag, hè. Of je een, uh, uh, want volgens de overheid zelf is de, is de overheid een, heeft ambistatus, geloof ik. Dus ik heb al iemand gehoord die zei, maar dan is mijn belasting, is het dus uh, ook aftrekbaar van de belasting. <laughs> <laughs> ik weet niet of dat er door gaat komen. Nee, maar die, uh, als zij dan dat geld, want ze krijgen het geld wel gewoon uitgekeerd. Dus het is een inkomen. En vervolgens doneren ze dat dan weer. Nou ja. Dus dan uh, wordt het uh, een donatie, en dan wordt dan weer een aftrekpost. Nou ja, maar goed, het is wel uh, apart. En ook binnen de SP uh, veroorzaakt dat soort uh, dingen, veroorzaakt gewoon heel veel problemen. Heel veel mensen die, ik, uh, ja, die willen wel met die partij meedoen, maar dan uiteindelijk vinden ze het toch niet leuk hoe het gaat. En dan gaan ze allemaal klagen. Dat, dat was laatst ook een berichtje, toch? Dat de Hoemer heel erg boos is over al die klagende mensen die allemaal anoniem aan het klagen zijn, over de SP intern. Mm. Ja. Niet gelezen, maar. Oh. Hij even. klaagde over de klager. Ja, dat is even zien wat Google zegt. Laffe klagers moeten SP uit. Zeven <laughs> geleden. Ja, hij noemt, ze dan, hij noemt ze dan ook gewoon weer laf. gewoon uh, Deze, ja. deze klagers. Ja, wij zijn heel dapper. Wij durven gewoon openlijk kritiek te geven op de SP. Ja, als je aan de partijtop zit. Is dat, dat vind ik ook dat Er wordt gezegd van die zelfmoordterroristen. Die zijn laffe zelfmoordterroristen. En ik denk nou ja, je kan er veel nee. op aan te merken hebben. Maar laf zijn ze toch niet. Het zijn, het zijn stoere vrijheidsstrijders. Ja, dat zou ik nu ook weer niet willen zeggen. Maar... <laughs> ja. Ja, vanaf het uh, CDA is de stap naar de CDU uh, niet zo groot eigenlijk. Ik denk dat het alleen nog een taalkwestie is. Uh, ja, Merkel. Ja, Merkel. ja Die is zich al aan het indekken voor de verkiezingen daar in Duitsland. ja en, uh, Een beetje op de Hillary Clinton toe, hè? <laughs> ja, bang voor nepnieuws. Ja, en uh, er staat hier zelfs toch een heel stukje wat ik echt even twee keer moest lezen... Of, het, of ik echt las uh, wat ik dacht dat ik las. Het staat de SPD-minister van Justitie Heiko Maas... ...toonde zich voorstander van het plan van aanpak... ...maar zag ook de nodige hobbels. En dan wordt er een citaat... ...het is niet zo gemakkelijk een instelling op te tuigen... ...die als een soort waarheidscommissie besluit... ...wat klopt en wat niet klopt. Dan moet ook nog worden vastgesteld wat relevant is en wat niet. We zijn pas bij het begin van de discussie. Dus ja, het gebruik van het woord waarheidscommissie... ...dat dacht ik dat ik kritiek aan het lezen was... ...maar dat is dus iemand die... Uh, ja, nu dat eigenlijk was die dit alleen niet nog even moet kijken van hoe gaan we dat precies doen. Ja precies. <nog een video> ja, waarheidscommissie. Ik bedoel, waarom hebben we dat wel eerder gehoord? Eh. Ja, het ministerie van waarheid zouden dus ze eigenlijk dan... Eh. <racht> ja, dat e ja. wel. Ja. E je zou het ergens moeten... Ergens verwacht je toch dat die mensen uh, dat zelf toch ook al doorhebben. Dat ja. het heel belachelijk klinkt, maar nee. Nou, ja, dat komt ook misschien wel stapje voor stapje steeds verder. Uh, uh, gaan zoiets. Want dan op een gegeven moment die mensen niet meer doorhebben... Uh, ja, hoe dat klinkt als je niet uh, daar daarmee gegaan bent. Ik, ik heb wel eens een... Hoe heet dat? Een pvda uh, Orwell uh, horen interpreteren maar ja, dan die lezen het boek heel anders eigenlijk hoor, ik bedoel die hebben ook weer hun eigen interpretatie van, de, van, van die boeken van Orwell dus ja. Nou ja, Orwell, uh, Orwell zelf was ook een sociaal-democraat, dus wat dat betreft uh... ja, ja. ja, die, die lezen het dan toch wat anders als dat wij het doen, wij zien dan de overheid als de grote boze vijand, en dan zie je wel Orwell schreef erover, maar hun uh, <laughs> hun haalt er iets heel anders uit ja, het is uh, moeilijk uit te leggen maar ja. Ik zit ook niet in hun uh, lijn van denken, hè, van de machthebbers. Nee. Nee, er staat hier dan nog uh, dat ze uh, de strijd aangaan tegen fantasieverhalen, complottheorieën, haat en opruiding. opruiding. En dat ze het gerechtelijk kader te volle zullen benutten en aanscherpen bij gebrektekortkomingen. Dus dat is uh, ja ook een, uh, een fixed reglement. En uh, ja, natuurlijk uh, staat er niet bij van objectieve criteria. Hè. Uh, dat, dat, dat is nooit zo. Het wordt juist allemaal zo vaag mogelijk gehouden, zodat de overheid zelf. ...op elk moment uh, alles kan aanwijzen uh, als nepnieuws wat ze niet bevalt. Ja, precies. We denken dat de producenten van nepnieuws uh, daar wat van aantrekken. Denk je dat die zoiets hebben van... ...oh, de Duitsers die dreigen met iets Nou, gewoon stoppen met, uh, met nepnieuws. Ik bedoel, ik denk dat ABC en CNN en al die Fox ...die gaan gewoon vrolijk door met nepnieuws maken. Ja, ik denk dat het, ja. uh, het afnemende relevantie is van die, uh, van die oude... Fake news verspreiders. Het, het is, uh, zeg maar nu een soort mogelijkheid voor mensen die, zeg maar, niet gecontroleerd worden door de mensen die uh, aan de macht zijn. Om toch uh, een soort draagvlak te hebben. Of uh, om informatie of ideeën te verspreiden. En daar ja. gaat het meer om. Het is, ze willen eigenlijk weer terug naar hoe het was. Ja, maar maar dan moeten moet de... ze nieuwe terreinen ook inperken met hun, uh, ja, met hun macht. Of daar moeten ze zeggenschap over krijgen. Daar is het voor, denk ik. Ja, de, de democratisering van informatie, waarbij iedereen gewoon uh, kan spreken en uh, jezelf kan kiezen naar wie je luistert. En uh, zonder dat daar met een, dus een filter tussen zit, een barrière. En uh, dat het juist, wat die politici juist zo verschrikkelijk vinden, dat, uh, ja. dat er geen controle meer is over wie, uh, ja, wie er op de radio komt. Of, uh, ja, kan zomaar iemand zijn. Ja, stel je voor dat het zo libertariërs ineens. Uh, een radioprogramma gaan maken, ja. dat moet ik natuurlijk niet hebben. Nee. Nee, nee, nee. Nou, niet nee als nee. de mensen naar gaan luisteren. Hm. Ja, ja, ja. We kennen jullie trouwens die Duitse journalist nog. Die whistleblower die, uh, die, die toen, uh, zeg maar, uh, verklapte dat de uh, CIA uh, ook du in, in het Duitse nieuws uh, bezig was. Ik kan me dat nieuws nog wel een beetje herinneren, ja. Dat was al een paar jaar geleden, hè? Ja. ja, nou, ja, twee jaar geleden of zo. Ik zat even te kijken hoe die man ook weer heette. Udo, uh, um, Udo, kort, ja, dat was de Duitse journalist, uh, ja. En wat had hij ook alweer precies uh, ontdekt dan? Uh, dat de CIA uh, uh, invloed had bij de grote Duitse media, toch? Ja, klopt, klopt. Dat ze zich aan uh, bepaalde scripts moesten houden en zo. En dan ging het ook uh, toch, met name uh, om die uh, hele grote krant uh, daar? Ja, klopt, klopt, klopt. Nee, maar goed, dan gaan we nu even naar uh, ja, Andrea toe. Dan gaan we het haar even hebben over haar lezing die ze gaat uh, houden volgende week in uh, Amsterdam. Voor de LP uh, Amsterdam. bij ons aangeschoven is uh, Andrea Spijer-Beek, die, die wel vaak bij ons geweest is. En voor degene die dat gemist heeft, kun je nog heel even kort vertellen wie jij bent en wat je doet. Ik ben een filosoof, ik doe dingen, <laughs> uh, ik schrijf stukjes vooral. Uh, de laatste tijd over technologie, over cyberwarfare, over drones en over allemaal van dat soort coole dingen. Ja, en ondertussen ben ik gewoon bezig met leven, zoals iedereen. En uh, je gaat op de 20ste december, uh, ga je een lezing houden bij uh, LP Amsterdam? Ja, klopt. Ja, leuk. Uh, dat is van een hele... Een uh, zaal voor met mensen die niet geregeerd willen worden. Ik bedoel, voel je, je nog wel veilig dan? Nee, ja, ja ik, ik kom uit vlaaien wel als het goed is. Dus dat... <laughs> ja, ja. Maar goed, wij, je, je gaat het hebben over... Ik uh, moet het nog even weer voor me halen. Individuele versus institutionele belangen. Ja, um, daar kom ik bij omdat het mij ging opvallen op een gegeven moment... dat er zoveel dingen niet goed werken voor mensen. De politiek is daar maar één voorbeeld van eigenlijk... Als je erop gaat letten, dan zie je het ineens overal. En de common factor daar is volgens mij... dat de belangen van de instituties... zijn in de belangen van de individuen. En dat is vaak zo gegroeid over de tijd. Dat is niet per se altijd zo geweest. Maar op, het, op een gegeven moment is er een omslagpunt... waarin het individu als het ware tegenover het collectief komt te staan. En dan zie je wel dat er heel veel pogingen worden ondernomen... om dat toch nog een beetje bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld... In de politiek gaan mensen dan stemmen op een partij die meer democratie belooft of iets dergelijks, maar daarmee los je het structurele probleem niet op, namelijk dat de structuur niet dezelfde belang heeft als de mensen die stemmen op de structuur. En ja, dan heeft het geen zin meer om daar allerlei pleisters op te gaan plakken met kleine verbeteringen en aanpassingen. Okay, maar de oplossing zou dan zijn dat gewoon weer de, de, de individuele belangen weer voorop moeten staan. Nou ja, op een gegeven moment moet je kijken, is het zo, is het, het geval dat bijvoorbeeld uh, partijen hebben andere belangen dan uh, mensen die stemmen op partijen. Want die een, beginnen een interne dynamiek te krijgen. En die hebben dan niet het belang van ik ben een partij en ik besta bij gratie van mensen die op mij stemmen. En ik moet het belang van de mensen verdedigen. Maar die denkt mensen in de partij denken ik moet de partij behouden, dat is mijn eerste doel. En op het moment dat er zo'n dynamiek optreedt, is het eigenlijk al te laat. En de kunst is om te kijken naar zijn er manieren om mensen te organiseren, om belangen te organiseren, waardoor op den duur die tegenstelling niet ontstaat. En daar gaat mijn lezing over, om te kijken wat die structuren zijn, of ze bestaan en hoe we ze kunnen implementeren. Nou, ik denk dat uh, partij is op zich al een heel apart iets hè? Mm -hmm. is. Want uh, partij is op zich niet een basisonderdeel van democratie. Dat is gewoon iets wat we erbij hebben verzonnen, toch? Ja, inderdaad. Maar nou hebben ze zichzelf nadat ze partijen hebben begonnen, hebben ze zichzelf dingen gegeven zoals geld en zo. En, uh, en ze hebben ook geld nodig om een partij te zijn. En uh, nou nu, uh, dat, gaan we, dat staat vandaag op het lijstje, maar ze hebben nu al eens het idee dat er ook een kiesdrempel moet komen. Dat is ook iets voor partijen, dat is heel partijgericht ja. om kleinere partijen uit te halen. Wat vind je daarvan? Ja, heel apart. Ik denk partijen en dat soort structuren in het algemeen zijn een beetje ontstaan om met schaal om te gaan, heb ik het idee. Dus uh, met het idee niet iedereen kan zichzelf regeren, dat is er op een gegeven moment ingekropen, uh, dus daarom hebben we representatie nodig en je kunt niet iedereen individueel representeren, want dat zou het, het idee of het doel van uh, opschaling voorbij schieten natuurlijk, dan kun je net zo goed iedereen zelf zijn gang laten gaan. Dus die neiging naar een soort van samenpakking van mensen zit er al direct in. Dus een kiesdrempel is daar eigenlijk een logisch uitvloeisel van. Maar het probleem ja. zit al eerder, namelijk in het idee... we moeten mensen representeren als een soort van massa. En die massa heeft een bepaalde limiet die groter is dan één persoon. En daar zit het probleem al. Ja, wat je zegt is dat uh, doordat je gaat representeren. Want representeren, dat is nog niet, dat is nog een stap voordat je partijen hebt. Dat is gewoon een individu. Een individu representeert uh, een grotere groep individuen. En dat is eigenlijk al de eerste kiesdrempel, bedoel je? Ja, precies, ja. Daar, ga, daar heb je al dat fenomeen. <coughs> ja. ja, Namelijk dat er meerdere mensen worden vertegenwoordigd door maar één persoon. Oké, okay, maar. Dan, uh, maar dan is het eigenlijk een be soort beweging, want, want was het ook niet eerst zo dat het gewoon individuen waren die een grotere groep individuen representeerden? Ja, hoe het in het begin ooit ontstaan is, daar bestaan heel veel theorieën over en ja, het is allemaal speculatie denk ik. Want je zou kunnen zeggen, misschien, in plaats van dat partijen, zeg maar, verder escaleren, die stappen die ze nemen. Ik, ik, ik, ik persoonlijk ben ik niet zo'n groot, uh, ik, ik, word een beetje kriegel als ik dat van de kiesdrempel hoor. Mm -hmm. Maar dan denk ik, van ja, waarom niet gewoon partijen afschaffen? Kijk, je hoort dan van die argumenten, zo van ja, dan is er iemand die heeft individueel niet eens, zeg maar, de, de kiesdrempel die dan voor een stoel geld uh, gehaald. Maar als hij zich afsplitst, is het een eigen partij, zeg maar. Het ja. is een eigen fractie en dat soort, ja, dan gaan ze, zeg maar, op zich redelijke argumenten gaan gebruiken. Om eigenlijk meer, ja, dat, dat bijverzonde partijding meer erin te schuiven. En dat, dat, staat me weer tegen. Op zich, het argument van, ja, iemand die zich afsplitst van een partij. Hè. Als jou al met, die vanuit die situatie werkt, die eigenlijk zelf niet, ik weet niet hoe dat met Denk zat, maar ik weet niet of die twee mannen bij elkaar genoeg stemmen hadden voor twee zetels. Een partij van twee zetels. Mm. Twijfel ik. Dat, dat snap ik al, dat is dan weer het, zeg maar, een logisch argument, maar ik heb het gevoel dat, dat zeg maar, nu gaan ze dat wat misbruiken om te proberen ja, wat tijden te lozen ofzo. Mm -hmm. Ja, dat zal zeker. Ja, <laughs> ja dat, dat zal zeker gebruikt worden als het mogelijk is om uh, concurrentie uh, eruit te duwen natuurlijk. Ja. ja, is ook logisch. Maar zou het wat zijn om weer gewoon naar uh, individuen te gaan die representeren of is het misschien veel handiger om helemaal met dat representeren te stoppen? Ja, dat representeren is lastig, want je krijgt op een gegeven moment dat het uh, qua efficiëntie wordt het dan beter om gewoon te vergroten. Dus om steeds meer mensen te laten representeren door steeds minder mensen, want dat is efficiënt. Ja. En dan krijg je waar we nu zijn, namelijk dat niemand zich meer echt herkent in een partij. En dat zou ook, dat is natuurlijk ook logisch, want de gemiddelde persoon waar alle partijen op inspelen bestaat niet in het wild. Dat is een soort van samen raapsel van alle concessies die zijn gemaakt tussen partijbelangen. Ja. Dus dat representeert in feite niemand die in, uh, in de echte wereld bestaat. Nee. En dat is dan de, de realiteit van de representatie uiteindelijk. Persoonlijk denk ik dat de democratie pas af is. Als er net zoveel partijen zijn als dat er stemgerechten zijn. Ja, ja, en dan ben je weer terug bij waar je begon, bij het individu. Ja. Ja. En de individuen zelf kunnen zich organiseren natuurlijk om bepaalde belangen voor elkaar te krijgen. Maar dan, dan kijk je naar vakbonden. Dat begon ook als mensen die samenkwamen om voor een gemeenschappelijk doel op te komen. Maar als je kijkt naar vakbonden nu, die hebben helemaal niks meer te maken met werknemers en werknemersbelangen. Dus ja, over de tijd krijg je dat blijkbaar. Is er iets wat gekanteld is? Is het belang van de organisatie zelf totaal de andere richting op gegaan dan het belang van de mensen die erin zaten eerst? Zou het niet gewoon uh, onze uh, bij veel mensen voorkomende luiheid zijn? Op welke manier luiheid? Nou ja, er komen structuren waarbij je zeg maar... Uh, Heel veel van die structuren, partijen of vakbonden, uiteindelijk komt het altijd op neer dat er een groep mensen ontstaat die zelf niet hoeft te werken. Om het zo maar even heel simpel te zeggen. En dat is heel fijn. Ja, dat is, de uh, mensen ambiëren dat. Dus dan wordt, zeg maar, uh, die vakbond kan, of die partij, of wat dan ook, kan ontstaan vanuit een uh, doel. Maar op een gegeven moment, uh, ja, om dat doel te bereiken, ontstaat er een plek waarbij je, uh, ja, niks hoeft te doen. Maar waardoor andere mensen het werk doen. En jij mag gebruiken. ...de middelen, en dan wordt dat zeg maar een doel op zich. Dan, ja. dan mensen ambiëren die plek. Ja. En dat is... Uh, ...want ik, uh, ik ben niet van mening... ...dat iedereen in de politiek... ...noodzakelijkerwijs een kwaadaardige persoon is. Ik, ik uh, wil best geloven... ...dat de mensen misschien wel met... ...foute uh, denkbeelden... Hè, misschien, ...die misschien niet uh, overeind zouden blijven... ...als je ze logisch bekijkt... ...maar op emotionele basis... of persoonlijkheid gezien... ...hoeven dat niet noodzakelijkerwijs altijd mensen te zijn... die uh, en ja, die kwaadaardig zijn. Mm -hmm. Maar, ja, zelfs heel veel goedwillende mensen bij elkaar kunnen natuurlijk een structuur maken waarbij anderen denken, oh, daar kan ik mooi misbruik van maken. Ja, dat is een beetje de definitie van een slechte structuur. Dat ook de meest welwillende en meest intelligente mensen, als het ja. ware, worden gedwongen om een suboptimale keuze te maken. Dan weet ja, dat je dat het, is... het systeem niet deugt. Het is... systeem is ook ja. zeker niet goed. Maar, ja, ik, ik, hoe, hoe komt dat dan? Dat vind ik wel, dat vind ik een goed punt. Maar hoe komt het dan? Waarom uh, zijn mensen dan, hè, want heel veel van die structuren ontstaan, uh, daar misschien, overheid is misschien een slecht voorbeeld, hè, dat het vanuit meer oppressie naar een soort ja, een ander traject, een soort bijvoorbeeld zo'n vakbond. Dat ontstaat toch soms echt wel, van mensen die allemaal hetzelfde willen, die een gemeenschappelijk doel hebben. Ja, daar begint het. Ja, en is het dan gewoon op dat moment maken ze dan gewoon een foute beslissing? ...omdat ze dan een andere vorm daarvoor kiezen? Nou ja, op een gegeven moment in de ontwikkeling van een vakbond gebeurt het dat er mensen die daar ooit mee begonnen zijn om hun eigen belangen te verdedigen, op een gegeven moment worden dat mensen die een soort van carrière hebben als vakbondsleider en dat is dan hun belang geworden, hun carrière als vakbondsleider. Dus we ja. zijn niet meer onderdeel van de beweging arbeiders waar het ooit uit ontstaan is. Maar dat is op zichzelf een doel geworden, de nieuwe baan. Ja. En op dat moment ben je jezelf aan het representeren en niet meer de belangen van de groep waar je ja. zelf toe behoorde. En dat, het belang van de groep was ooit jouw belang. Mm -hmm. En dat is het niet meer, daar zit het probleem. Ja. En hoe dat zo ontstaat en wat de dynamiek is, dat ga ik onderzoeken ja, de lijkt heel interessant zo. De luiheid van de mens, zit daar wat in? Want nou, mensen denken, ah, dat is, als ik dat, dan doen andere mensen het werk voor mij. Nou, ik weet niet of dat met luiheid te maken heeft. Ik denk dat mensen denken van, we gaan het professionaliseren, we gaan het groter maken, we gaan beter maken, meer slagkracht enzovoort, meer invloed. Maar de keerzijde is dat de invloed niet meer wordt aangewend voor datgene waar het ooit voor is ontstaan. Ja. Dat is waarschijnlijk gaan de weg ergens verwaterd. Is het niet okay. dat het misgaat op het, uh, op het moment dat mensen zeggen, we gaan dwang gebruiken om onze doelen te bereiken? Dus, ja, in het begin zeggen we zijn met elkaar gaan, ze, gaan we een aantal doelen bereiken. En dan denkt er iemand op een gegeven moment, van, ja, het gaat effectiever als we die werkgevers gaan dwingen. En ja, dat is het moment dat het misgaat, denk ik. Dat het misgaat met de uh, vakbond zelf? Of op welke manier misgaat? Ja, dat het misgaat met de vakbond zelf, ja. Want dan, ja, dan heeft het macht eigenlijk. En dan trekt het natuurlijk hele foute mensen aan. Machtswellustige uh, mensen. Die voelen zich aangetrokken tot die positie. Want, ja, dan kan je daar macht uitoefenen. En dan, ja, dan, uh dan, dat zijn natuurlijk ook mensen die heel erg om hun eigen belang denken. Meer dan om het groepsbelang, het belang van de leden. Ja, maar het groepsbelang zou niet tegengesteld moeten zijn aan het belang van de personen die de groep vertegenwoordigen. Want dan, volgens mij, als je dat krijgt namelijk, dan heeft het individu al verloren. Dus dan hebben de mensen die zogenaamd gerepresenteerd worden al verloren, omdat zij niet in de machtspositie zitten. En degenen die wel in de machtspositie zitten hebben een ander belang. Ja. Ik denk dat het dan ook misgaat als de leden ermee akkoord gaan eigenlijk, dat er dwang gebruikt wordt om uh, hun belangen naar voren te schuiven, want dat betekent dat er de persoon die ze dan gaat representeren een potentaat is en die gaat hun uiteindelijk ook benadelen. Want en dat zou denk... interessant zijn om te kijken of dat, of dwang noodzakelijk is voor het ontstaan van die dynam dynamiek. Dat zou een interessant resultaat zijn. Ja, ik zou zeggen als je een, gewoon een vereniging hebt die zijn belangen behartigt uh, de, de beleiders die de belangen van de ver, uh, verenigingsleden behartigen. Maar zolang ze het vrijwillig doen, vervreemden ze niemand van zich. Want alle mensen waar ze contact mee hebben, die blijven gewoon allemaal happy. Omdat ze niks. Uh, ja, als die relatie vrijwillig blijft met alle partijen, dan blijven alle, dat is duurzaam. Dan blijven alle partijen daarin doorgaan. Op het moment dat er dwang gebruikt wordt, dan krijg je dat, er, dat de partijen denken. Nou, dit vond ik niet leuk, deze interactie. Ik uh, ga er nou van door. Ik weet bijvoorbeeld, mijn vorige bedrijf waar ik zat, die had een vestiging in Spanje. En, uh, op een gegeven moment wilden ze reorganiseren. Dat is een Amerikaans bedrijf, dus die snappen toch niet zo hoe dat in Europa werkt. En die denken, nou, we gaan het bedrijf sluiten, want het gaat niet zo goed in Spanje. En die werknemers stonden gewoon te juichen uh, dat ze ontslagen werden. Want sommigen kregen wel drie jaar salaris mee. En dat werd ook ja. afgedwongen. Dat was dan wetgeving waar waarschijnlijk hun vakbond voor uh, ja, ge, uh, gelobbyd had bij de politiek. En ja, inderdaad, nou, geweldig te ben je ontslagen. Dan krijg je drie jaar salaris mee. Dan hoef je drie jaar niks te doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat er dan geen enkel bedrijf meer. die een beetje onderzoek doet. naar Spanje toe gaat om daar een vestiging neer te zetten. Want die zijn allemaal heel erg gebeten. Laat la, la staan dat die, uh, dat die mensen zelf nog aan de bak komen. Ja, dat is ook een probleem inderdaad. Maar ja, dat, dat is het moment op het. En als ze het vrijwillig. Hadden gehouden en dat bedrijf was, had de zaak wel gesloten, maar die waren ja, die waren met een goed gevoel weggegaan. Niet omdat ze het mes op de keel was gezet door de overheid, dan hadden ze misschien, als het weer goed ging, gezegd: Nou, laten we weer een bedrijf openen in Spanje. Maar dat doen ze nu, nu, nu denk ik niet meer. Waarschijnlijk niet. Maar je ziet het ook in bedrijven. Je ziet ook wel eens dat er in bedrijven bijvoorbeeld lagen of functies ontstaan die eigenlijk niet bijdragen. Je hebt je hebt al snel een uh, bedrijf dan denkt ze, nou, er moet iets worden gedaan en dan in, in, uh, bij wat grote bedrijven is ontbreekt het overzicht, dan ontstaat er een managementpositie en nog een uh, opleiding, of weet ik veel iets anders te managen. En dat zijn ook niet altijd uh, essentiële rollen. Soms zijn het zelfs rollen waar helemaal niks gebeurt. En inderdaad, uh, dat zijn totaal vrijwillige uh, organisaties, toch bedrijfsleven. Ja. En en maar dan daar. gebeurt het meestal dat er een marktdiscipline komt op een gegeven moment. Want als je als je heel veel van dat vet hebt. En dan, dan, komt er een ander bedrijf, een nieuwkomer, en die, ja, die rijdt rijd hem helemaal van uit de markt, of, dat of is ook moet de bedoeling, georganiseerd worden. Maar, dat ja. is ook de bedoeling, maar het, het, ontstaat, het is niet alleen maar dwang, ja, ja. om daar even op in te haken. Ik, en daarom zei ik ook van, is het misschien de essentie van iets, onszelf? En mijn suggestie was, onze luiheid. Nou, mensen willen misschien liever toch niets doen dan iets, liever lui dan moe. En zowel in gedwongen structuren als in niet-gedwongen structuren of goede doelen die uh, ontpoppen tot of bepaalde uh, organisaties ontpoppen tot wat, dat zit er gewoon in. En ik denk dat het gewoon een menselijke factor is die er altijd voor zorgt. Van, ja, het is een plekje, ja, dan hoef je niet zoveel te doen. Dat is wel lekker. En dat en, en is dat soort mensen die gaan zichzelf een beetje het handloven over. als jij in een bedrijf zit. Je moet bijvoorbeeld iets managen, maar die mensen doen alles zelf. Die doen alle contact met de klanten zelf, regelen al hun. En je bent er aangesteld als manager en ja, dan kan je wel aan de bel gaan trekken. en Dat, dat is dan negatief voor jezelf. En als je het over iemand anders doet, ja, dat is ook negatief. Dus dan krijg je zo'n soort netwerkje. Net als in de politiek. Er zitten ook heel veel mensen, ja, die zijn ook doen ook niks. Als die niks deden, dan was het waarschijnlijk beter voor de maatschappij dan dat ze wel iets gaan doen. En Maar dat is misschien iets aan de, aan de mensheid gewoon zelf, dat ze dat fijn vinden om dat soort posities te genereren. Aan de ene kant denk ik dat er een soort behoefte is. Mensen hebben bijvoorbeeld behoefte om handen in onschuld te wassen of ze hebben de behoefte om niet meer zich zorgen te hoeven maken over iets anders. En omdat die behoefte er is bij mensen, dat er iets voor ze wordt gedaan of dat ze ergens afstand van kunnen nemen, ontstaat er bij andere mensen een soort opportunity om daar misbruik van te maken. En ik denk dat dat niet één uh, op één alleen maar aan dwang vastzit. Ik denk dat het gewoon ook een menselijk falen is. En ja, bij die dwangstructuren, ja, het enige wat daar gebeurt is dat het... daar heb je dus die corrigerende werking niet... van dat dingen gewoon uh, op een gegeven moment ontploffen... of in elkaar starten omdat het uh, te veel fout gaat. Zoals dat hmm. in het bedrijfsleven wel zo is. Maar ik denk dat de onderliggende oorzaak is gewoon iets heel menselijks. En dat maar luiheid is ook iets heel gunstigs, denk ik. ik bedoel, ja, dat kan ook heel gunstig zijn. Luieheid lui iets waar innovatie voor zijn. Precies. Ben ik, met je ik heb liever een lui ambtenaar dan overheid. <laughs> <Ja>. Maar je <laughs> snapt wat ik probeer te zeggen, neem ik. Is, of niet? Ja, nee, maar dat is, dat is hetzelfde punt natuurlijk. Ja, Het uh, is liever... Uh, ja, je kan zeggen dat luiheid de oorzaak is. Je hebt, ook, je hebt mensen die zeggen... hebzucht is de oorzaak. En Ik ben altijd een beetje huiverig... dat ik denk vaak dat als je heel erg eenduidig zo de oorzaak daarin ziet... Dat het, ja, dat het gauw projectie is, zeg maar. Maar ja, uh, ja inderdaad, wat je zegt... Het blijft in stand, het wordt langer in stand gehouden door, uh, door dwang. Zo is het natuurlijk ook zo als je een autofabriek hebt en, en die loopt heel slecht omdat je modellen verouderd zijn... en je maakt iets waar eigenlijk geen mensen meer behoefte aan hebben. En dan heb je de keuze of de hele zaak omgooien en iets anders gaan doen of een nieuw model of zo... dat heel erg rigoureus is of je gaat naar de overheid toe en je vraagt om een soort bailout... en dan kan je nog langer doorgaan met wat je aan het doen bent. En als die overheid dan nog geld per se heeft, dan kan ze nog langer doorgaan met, wat je, uh, met uh, wat je aan het doen bent. En dat is een beetje... het dus een uitstel van, van noodzakelijke verandering, denk ik. Dat is wat yeah. dwang mogelijk maakt. Tuurlijk, en, maar het is dan de vraag hoe je tot het punt kwam waarop je de bailout nodig had. Dus nog voordat er sprake is van dwang. Hoe heb je jezelf zo in de soep gewerkt? Vooral als je kijkt naar, om een voorbeeld te nemen, weer politici. Die kunnen natuurlijk niet zo ontslagen worden als in het bedrijfsleven. Maar in het bedrijfsleven gebeurt het ook niet. Dan heb je ook mensen die maar wat aanklooien in bullshit jobs, zoals die dan heet. En maar gewoon papier rondduwen de hele dag. En luiheid, ja, die mensen zelf hebben het idee dat ze vreselijk hard we uh, werken. En die zijn ook gewoon van 9 tot 5 bezig met dingen doen. Maar die dingen hebben geen nut. In, uh, het grotere geheel, maar die hebben nut omwille van zichzelf. Ja, ik denk dat het wel erg afhangt van wat voor bedrijfstak je zit. Als je, zeg maar, in een, in een steeds, een veel dynamischer bedrijfstak zit, of waar nog veel competitie is. maar, ja, ik zie bijvoorbeeld die wifi chips. Ik heb net een overradering gehad, s'avonds heel lang. Ja, dat wordt waarschijnlijk elke avond. Er komt niet veel luiheid voor bij ons. Het uh, is gewoon niet mogelijk, omdat er ja, de competitie zo hard is. Helemaal. Maar, ja, maar jullie bent... hebben dan ook geen bailout nodig. Nee. We hebben nog niet zoveel managers begrijp ik. <laughs> zijn er uh, zijn nog geen managers, zijn er zijn nog geen uh, teambuilding building uh, dingen die uh, <laughs> Touwtrek -touwtjes uh, per week uh, gepland <laughs> in de, uh, moeten worden. In de Ardennen touw trekken. <laughs> ja, precies. Nee, dat hebben we <laughs> nog niet. <laughs> nee, nou ja, dat, dat, dat, maar dat komt misschien vanzelf. Als jullie uh, op een gegeven moment succesvol zijn, dan... Ontstaan er vanzelf van dat soort lagen. Ja, dan gaan wij ons, uh, ons chakra zoeken in. Uh... Ja. <laughs> Zoals die ambtenaren van vorige weekje. Spirituele <laughs> keurig. Ja. Maar ik denk inderdaad, als de competitie maar hard is. Ja, dan uh, is het onmogelijk dat het al te hard groeit. Zeg maar. De meeste van de drijven waar ik heb gezeten Die worden bijna allemaal worden afdelingen gesloten. na een paar jaar. of uh, helemaal gereorganiseerd en mensen eruit geschopt en zo. Het is gewoon. Uh, uh, ja, dat, ga, dat gaat nog vrij uh, rigoureus. Allemaal. Maar als jij er ja, verder van staat. Het is wel zit... nodig, hè, wat je dan zegt. Het is wel nodig. Dus er zit wel een soort basis iets achter. Wat het wel zo maakt dat, je, dat het toch iets is waar je altijd mee wordt geconfronteerd. Of altijd mee bezig moet blijven. Maar we hoeven het niet luiheid te noemen. Maar ik denk dat er een soort basiskwaliteit, een basisverschijnsel is. Wat daaraan ten grondslag ligt. Waardoor dat zich altijd weer. Dat er de, dat de continu dat proces noodzakelijk is. van... Uh, uh, strijd en uh, meten en uh, ja, afsterven en opnieuw ergens opkomen, dat soort zaken. Maar een beetje die levenscyclusachtige dingen. Ja, ik denk ook dat een bedrijf zie je vaak zo'n levenscyclus. En dat het, lijkt me een beetje bijna onvermijdelijk. Maar zo, ja, dat, dat het begint heel innovatief en in een garage. En uh, heel erg. Uh, ...makkelijk om grote veranderingen aan te brengen. En dan op een gegeven moment wordt het groot en log. En dan, ja, dat is, bij Apple zie ik het nou ook een beetje. Dan die hebben die iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. En bij Motorola zag ik het ook destijds. Ja, een telefoon, de Razer, die was heel succesvol. Ja, de Razer 2 en de Crazer en allemaal. Uh, en men wordt zo, ja, men heeft een hele hoop geld binnengehaald... Een keer en durft dan niet te ver meer daarvan af te wijken. Nee. Uh, maar dat is toch funest. Want er wordt, als je zodra je grote winstmarges hebt, dan wordt er gewoon komt er een concurrentiezitje op te hielen die dat gaat naapen, die dat met lagere winstmarges genoegen neemt. Uh, ja. En die innovativiteit gaat eruit, omdat ook een bedrijf wordt oud en star. En uh, dus eigenlijk ja, die, die branden nog een heleboel kapitaal op als uh, als ze oud worden, zeg maar, maar. Ja. Ja. Wordt gewoon dinosaurus en dan hoort hij uit te sterven. Ja, en Microsoft ook, denk je, over, ja, hoe lang heeft dat nou ja. nog te gaan? Ja, ze hebben ooit ontzettend veel geld verdiend, maar, ja, een operating system, als je dat één keer, het wordt eigenlijk beschermd ook door patenten, denk ik, omdat, uh, ja, je kan het niet namaken, dus dat blijft nog ja, heel lang. Microsoft is echt wel wat meer dan een besturingssysteem op dit moment. Ik denk dat je, dat dat echt in uiteen kan vallen in gigantisch veel bedrijven, Microsoft. Dus we hadden twee complete bedrijven die het bestuurssysteem maakten. Gewoon, uh, de ene versie, andere versie. Kun je op een gegeven moment het merken, hè? sommige versies waren beduidend beter dan andere. Hm. Misschien dat ze dat nu wel wat in elkaar hebben getrokken hoor. Dat weet ik ook niet meer. Nee, ja, even die die, die, verhalen die, die wel in ISO de details verdienen. te gaan van Microsoft, nee. maar je ziet gewoon of nou IBM is of Microsoft. Ja. of je, je ziet die bedrijven die zie je ja, bloeien cool. en dan hebben ze een enorm succesnummer en daar verdienen ze heel veel. En dan op een gegeven moment staan alle managers op de, op de golfbaan ja. en ja, die, gaan, die gaan geen verandering die meer meer aanbrengen. Die, dat voelt gewoon niet goed aan voor ze veranderen. Never change a winning team en uh, ja, waar, je loopt geen risico door een iPhone 26 te ontwikkelen. Zeg maar. Als het dan misgaat, dan kan ik altijd zeggen van ja. Dat had niemand kunnen zien aankomen. Komen we nummer zeven Ja. En dat moet ik wel zeggen, het bedrijf waar ik nou zit, bijvoorbeeld. Daar, daar ja, zat één zo'n fru, die zat er van het begin bij, de multimiljonair. Die is bij de laatste reorganisatie gewoon uitgeknikkerd. Op, uh, ja, het is wel een beetje sneu voor zeg maar. Maar ze hebben al, al die lui van het eerste uur die eigenlijk allemaal, ja, uh, golfbaan ready waren. Die hebben ze gewoon eruit uh, gemikt. Uh. Maar we zaten eigenlijk midden in... Ja. André, verhaal? Ik, ik, ik neem aan dat je het hier niet over gaat hebben bij jouw lezing, hè? Uh, nee. <laughs> nee, maar ik vind het wel interessante ideeën van luiheid en dwang. En er zijn ongetwijfeld in veel verschillende settings, heel verschillende factoren, waarom dingen gewoon uh, bottom-up gaan, zeg maar. De kunst is een beetje om te achterhalen van wat hebben ze allemaal gemeen, zeg maar. Dus niet per se wat is er specifiek aan het bedrijfsleven en specifiek aan de politiek. Maar waarom gebeurt het gewoon überhaupt dat zodra bedrijven een bepaalde grootte bereiken, dat ze op een gegeven moment, of organisaties, instituten, wat hebben, dat er dan iets misgaat, zeg maar, dat er een soort van disconnect plaatsvindt tussen het uh, doel wat ze eerst hadden en het doel wat ze op dit moment hebben. Ja, wat wel interessant is om misschien dan ook naar te kijken, dat is, uh, ja, je hebt zogenaamde log power wetten. En dat zijn, uh, dat is in levensvormen kan je dat zien, dat bijvoorbeeld een, een kat, die is kleiner dan een mens en die heeft gewoon een snellere hartslag en die is eerder dood ook. En een bacterie is nog kleiner en die is nog sneller dood die heeft een hele korte levenscyclus. En ik geloof dat dat over negen orders van grootte houdt dat een zogenaamde log-power Wet aan dat hoe uh, groter de massa is, uh, hoe trager het hart slaat en hoe langer de levensduur is. En zo zijn er in de natuur een heleboel van die dingen die zo, uh, ja, wat daar precies de oorzaak van is, dat is weer een ander verhaal. Maar er zijn mensen die hebben dat uitgebreid naar steden en naar landen, om dat eigenlijk als een heel groot organisme te zien. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen van ja, ik heb wel eens geprobeerd om te kijken van nou, als je nou de Verenigde Staten als een heel groot Grote walvis ziet, zeg maar, of een soort enorme dinosaurus. En dan doortrekt wat dan volgens die, van, die formule, die log power law en kijkt van, nou, ja, dat het zo groot is, dan is het ongeveer een levensduur van, uh, ik weet niet meer wat het was, maar 300 jaar of zo. Nou, dan hebben we er al zoveel op zitten. Ik kwam ik er ook uit dat er nog 150 jaar te gaan waren. En uh, dat is wel een interessante invalshoek, dat het gewoon ja, dat je dat je de samenleving ziet als een, of een stad als een groot uh, organisme. En je, je kan dan bijvoorbeeld de wegen zien als bloedvaten en hoeveel, hoeveel kilometer wegen zijn er. En uh, bij de levende organismen zie je ook bij de bloedvaten hoeveel kilometer bloedvat er is, zeg maar, als een organisme groter wordt. En dat zit dan ook aan zo'n log power law vast. En dat is wel interessant hoe dat schaalt. Ja, ik denk dat er zeker ook met biologie, uh, op biologie gebaseerde AI ook een hoop te modelleren valt op dat gebied. Maar het grappige is, ik denk dat vanuit welk perspectief je ook kijkt naar dit probleem, je krijgt altijd wel een resultaat. Bijvoorbeeld net luiheid. We kunnen weet ik veel uh, uh, systeemproblemen aan de hand van de zeven hoofdzonden doen, als we zouden willen bij wijze van spreken. <lacht> of inderdaad aan de hand van hoe groot is het en wat is de verhouding tussen grootte en levensduur. Dus er zitten ongetwijfeld niet ongetwijfeld, maar gewoon zeker weten heel veel componenten aan waarom iets werkt en vooral ook waarom iets niet werkt. Het is een beetje, alle systemen die slecht zijn, zijn slecht op dezelfde manier. Maar misschien zijn systemen die goed zijn, ook goed op dezelfde manier. En daar moeten we dus te komen. Nee, maar goed, als uh, jullie uh, Andrea's uh, lezing uh, helemaal willen volgen en haar ook uh, willen bewonderen, dan kan dat dus op dinsdag 20 december vanaf uh, 7 uur, dan is de inloper en uh, de lezing begint dan om half 8. En dat is in de eerste Jacob van Kamperstraat uh, 59 in Amsterdam. En het uh, gebouw heet Mixed Up. Ja. En goed, dan gaan we nu naar het volgende bericht toe. En dat gaat over uh, ja, Nederlandse welvaart ruim boven het EU-gemiddelde. Ja. Nou, dat is mooi toch? Kunnen we uit de EU? Dat is ook een manier om ernaar te kijken. <laughs> ja, tuurlijk, ja. <laughs> ik, ik denk dat ze meer zien dan, kan Nederland nog meer afdragen. Ja, en precies, effect, daarom. Moet de bijdrage U, uh... van de UK moet, moet worden gecompenseerd. En uh, er moet nog een uh, groot uh, hek in Bulgarije, nou dat moet ook door de EU worden betaald. Dus kan Nederland mooi aan bijdragen. Is dat overigens wel dat Bulgarije is het minst welvarende land in de EU. De bewoners ja. hebben daar 53% minder te besteden dan de gemiddelde EU-bewoner. Ja, apart hè? Ja, maar goed, je kan daar met minder geld kan je meer kopen. Dus, uh... Ja, ja en daar twee hebben, ze kant dan, aan, hè? hebben ze dan een aanpassing ja, die... voor gemaakt. Ze hebben een, twee getallen: een Bruto Nationaal Product en een AIC, wat dan een uh, afkorting is voor uh, uh, ja, besteedbaar inkomen, zelfs, of koopkracht van inkomen. Ik weet niet hoe ze dat dan weten, maar hoeveel Big Macs kan je kopen voor je geld? Ik denk dat dat heel relatief is. Je hebt hier uh, in Bulgarije heel weinig ja. nodig om van rond te komen. Er zit een, ook een gigantische uh, zwarte economie, dus ik weet niet of ze daar rekening mee hebben gehouden. Maar uh, ja, dat, dat, dat zijn factoren die spelen. En je hebt, uh, ja, als je gaat gemiddelde middelen in een land, dat toch wel echt een hele aparte opbouw heeft. Je hebt hier westerse, ja, westerse uh, achtige mensen. En uh, dat is het grootste, het grootste deel van de bevolking, die woont ook in de grote steden. Maar je hebt ook wel, uh, ja, best wel aparte Gebieden qua zigeuners die daar heel los van staan. Die hebben een hele andere manier van leven. Als je die mensen in de middelen, dan krijg je ook wel weer andere scores. Die, die staan ook heel anders in het leven. Die willen ook niet, hè, die, die doen heel veel dingen nog te paard, zoals in Friesland. En uh, nou wat je ziet, en het, het, het scheelt ook wel een beetje. Je, je kijk, heel veel mensen. Het lijkt me sterk als het uh, want in Nederland bijvoorbeeld jonge mensen in Nederland, die hebben vaak een studieschuld en kunnen geen huis betalen, om een voorbeeld te noemen. En ja, in Bulgarije heeft bijna iedereen wel eigen bezit. Het is heel normaal dat je gewoon afbetaald voor eigen bezit huis hebt. En het is ook uh, ja, heel goed mogelijk om daarvan om een leven te hebben met uh, genoeg uh, te eten, genoeg andere dingen. Dus het is, uh, ja, ook voor bepaalde vakgebieden waar, uh, ja, waar wel de, de klanditie nu Europa ligt, vooral IT dan en zo, dan heb je wel uh, normale inkomens, maar je hebt een enorme lage uh, cost of living. Dus uh, voor heel veel mensen uh, pakt het leven je best wel goed uit. En je ziet ook dat er weinig mensen zijn die, uh, die niet zichzelf kunnen redden. Ja, dat is een bijkomende factor van een heel laag uh, cost of living. Als je naar Nederland zou kijken, zou je kunnen constateren dat heel veel mensen zichzelf niet kunnen redden. Dat is ook een manier om ernaar te kijken. Dat wordt niet gedaan, hè? want hoe, hoeveel mensen krijgen in Nederland uitkering? Ik weet niet of dat, er, ik weet niet of dat een graadmeter is voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. Maar ja, in uh, wat rijkere landen creëer je wel een systeem waarbij, ja, waarbij je mee heel veel mensen buiten het proces plaatst om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dat is ook een, een vorm van armoede dus ik weet het niet. Ik, ik weet wel wat ik wel duidelijk kan zeggen is dat een uh, land als Bulgarije als je iets kunt, dan heb je het daar veel beter. Want in Nederland kan het best wel zijn dat je een redelijk goede baan hebt, maar toch, nou, ik ken al mensen die hebben heel veel belasting betaald. Ja, ja, ik, ik, ik, ik ken ik al mensen die, die zijn er dus ook uh, 40 net als ik of ouder al. Nou, die wonen nog steeds in appartementjes ergens in een andere stad en nou, dat is niet eens hun eigen bezit of zo. Ik noem even wat. Dus die hebben, ja, die, die zijn uh, sommige die zijn nog maar net klaar met afbetalen van hun stuurschuld. Een hele rare situatie. Dat is een hele rare situatie, vind ik om je op je veertigste in te verkeren. Oh, net studieschuld afbetaald. En uh, ja, ik woon in een driekamerappartement of zo. Ik noem maar, waarom leef je nog zo? Het, het is, ja, ik, ik zeg niet dat het anders moet, maar het is vaak ook niet anders kunnen. Nou, zo zijn er wel meer mensen die een nou, huis kopen. Nou, misschien dat wel weer gaat veranderen de komende jaren. Nou, dat lukt niet. En dan zitten ze in een huursituatie. Nou, een huur. Nou, als je vaak weet hoeveel, veel, wat is het, een huur van een appartement tegenwoordig in een, uh, bij jullie Utrecht of Anderswoord was het u? Heel goedkoop zit je rond de 600 tot de 800 euro. Ja, dat is goedkoop. Nou, dat is al flink. Deel van je inkomen hangt er een beetje vanaf. Nou. Maar je komt er, ja, maar goed, dan kan je dan in sommige gevallen nog huursubsidie uh, op krijgen. Ja, het allemaal niet verlerende dingetjes, dat klopt. We, we, we kennen heel veel mensen die al uh, de, door de omstandigheden al uh, gewoon vet in de schulden zitten op de 40ste. een scheiding achter de rug, in het ergste geval een vechtscheiding. Of ze hebben een huis gehad dat, uh, dat, dat onder water stond, weet je wel. Mm -hmm. uh, met, met die schulden, met die uh, kredietcrisis zeg maar. Dat ze niet van hun oude huis af konden uh, komen. En, uh... Ja, toch ergens opnieuw zijn gaan wonen. Ja. Dubbele lasten. Ja, maar die zitten tot een nek in de schulden. in de er zijn dan veertig, uh, weet je wel. de veertig gepasseerd. En, uh, en dan raak ze ook nog eens hun een baan kwijt. Ja, en dat, ja, maar dat zijn mensen die wel wat kunnen. Dat zijn mensen die hebben een baan of die hebben een, een normale baan gehad. Uh, die kunnen iets, die hebben dat ook al aangetoond... door minstens uh, een aantal jaren uh, daarin te werken. En uh, redelijk inkomen in te uh, vergaren. En die mensen hebben toch, zitten toch in een soort rare situatie... dat toch nog niet helemaal allemaal rond is... Maar als jij dat in Bulgarije hebt, als je gewoon iets kunt, dan leef je niet zo. Dan heb je het gewoon goed. Dan heb je gewoon dingen ja. die zijn gewoon van jezelf. Dan gewoon afbetaald. Uh, je houdt goed over, daar kan je leuke dingen van doen. En dat is wel heel erg anders dan in Nederland. Ja, en uh, in Nederland heb je misschien wel, uh, ja, nog een oudere generatie die uh, voor een redelijk normale prijs een huis heeft gekocht. Dat het nu is afbetaald. Ja, die trekken dat enorm omhoog natuurlijk. Er ja, zitten gigantische, dat zijn intussen gigantische kapitalen geworden. Een, een, een gemiddelde huis in Nederland... Uh, volgens mij zit het ruim boven de twee ton... gemiddelde huizenprijs. Nou, dat zijn allemaal gigantische fortuinen. Nou, en dat is, heel veel daarvan is in, in handen van oude mensen... die het ooit voor uh, uh, 80.000 gulden hebben gekocht. En dat intussen dus hebben afbetaald. Dus er zit heel veel rijkdom. Maar dat is ja, voor een hele nieuwe generatie... Ja, misschien is het erg of zo. Maar nou, dat, is, dat is niet meer hoe de situatie nu is. Ik denk dat het heel goed in Nederland mogelijk is omtussen je nou wanneer begint je professioneel leven 24? Nou, ergens uh, in je twintigste tussen je 24e en je dertigste. Tot je veertigste. Om gewoon in een soort wat niemandsland te verkeren. Waarin je niet echt iets opbouwt. Uh, wat schulden aan het aflossen bent. En waar je eigenlijk alleen maar van maand tot maand leeft. Ja, je ziet dat nou, het in, het, uh, in Amerika. En, da en ook, dat, is dat in echt het, echt het hele Westen. Dat, dat uh, het percentage dertigers dat nog bij hun ouders woont. neemt ook toe. Dus dat, ja, ja, maar dat, dat is een dat bekend is effect een dat mensen niet meer uit de kelder van de ouders komen. Ja, precies. Ja, goed zo. Nou ja, we hadden het eigenlijk over. We waren bijna bij Venezuela. Gekomen, maar nog net niet. Het ging over het uh, eu welvaartverhaal uh, verhaal. Wij ja, okay. kunnen weer trots zijn. Uh, onze spending power is uh, bovengemiddeld. En wij staan zelfs Luxemburg 1, Duitsland 2, Oostenrijk 3, Denemarken 4, België, Finland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Dus het is uh, maar het raar bijvoorbeeld is dat Finland, die hebben meer te besteden, meer bestedingskracht, zeg maar maar hun uh, bruto-nationaal product per hoofd is lager. Dus ja. uh, zij kunnen 114 besteden, maar hun bruto-nationaal product is 109. Terwijl bij ons is dat 124 is uh, ons bruto-nationaal product en 111 hebben we maar te besteden. ja, maar we, we hebben heel veel overhead. Goed, zo meteen gaan we even naar Venezuela toe om te kijken wat daar allemaal gebeurt. is. Dus, uh, eerst hebben we nog even een uh, Verhofstadt uh, berichtje, want uh, die Verhofstadt heeft weer wat lopen roepen. Verhofstadt die uh, vindt dat de Eurosceptici uh, de oorzaak zijn van uh, ja, de toestand in Aleppo. Dat, dat heeft uitleg nodig, want dat vind ik wel heel erg ver gezocht. Nou ja, volgens mij is de uitleg gewoon dat, uh, dat Verhofstadt uh, ja, echt een beetje van pad is geraakt en dat hij nu... Uh, werkelijk alles aangrijpt om uh, eurosceptici uh, naar het hoofd te gooien en uh, zelfs dit en ja dat is gewoon hij kent geen enkele schaamte meer dit is gewoon uh, ja op, zeg maar de tragedie in uh, in Syrië misbruiken om, uh, om hier zijn politieke aspiraties uh, door te drukken en uh te pushen, ik vind het echt wel ja, je, je kan er hieruit, hieruit ook een beetje voelen waar die man de hele dag mee bezig is. Ik bedoel, hij slaat de krant open en een spuug zit op zijn mond komt uit zijn mond <laughs> en hij bibbelt met die handen en, en, en, en zijn ogen ropen rood aan en dan denk je zo eurosceptici. Ah, het op, is wel een, een Belangrijk kenmerk, kenmerk van mensen wiens wereldbeeld is gebaseerd op een foute aanname is dat alles klopt, dat alles relevant is voor hun punt. Dus dit, hmm. dit, dit, is, dit komt er wel mee overeind. Ja, maar dat is namelijk zo. Kijk, heel veel dingen zijn conflicterend of hebben niks met elkaar te maken. Dus op een of andere manier alles wat in de wereld gebeurt te maken heeft met wat jij denkt, en dat dat dan daar ook in klopt, dan heeft dat vaak mee te maken dat, het, um, dat je begin aanname fout is. Ja, Door een foute beginaanname kun je namelijk dingen die totaal niet gerelateerd zijn aan bepaalde andere zaken, toch aan elkaar relateren. Ja, met normale logica zou het niet kunnen. Also, als we morgen aliens uh, uh, zeg maar, met een ruimteschip landen en uh, ja, hier uh, dood en verderf zaaien, dan, uh, dan weet hij dat uit, uit, uit, direct interpreteren als uh, dat het komt omdat de EU niet genoeg macht heeft. Ja precies, nou, ja, dat is zo bedoel ik het ook. Ja, de, alles past uh, in zijn verklaring. Maar dat is zeg maar ja, in de wiskunde, in de logische... Ja, daar, als je gaat met True en False gaat werken... Als je gaat baseren op foute aannames... Ja, dan kan je alles wel kloppend maken in je redenering. Ja. En, zit in, ja. zit uit. <laughs> ja, sorry, dat zou ik het ook zeggen. Ja, ja ik weet ook niet, uh, denk ook niet dat die mensen in Aleppo uh, achter zitten te wachten... Op, uh, op de ondersteuning van Guy Verhofstadt. Ik, ik snap het echt wat is zijn, wat, hoe, hoe verzint hij dit dan? Is dan zeg maar de, de rol van de EU... Want hij heeft het over EU-sceptici ook nog, hè? Dus ja, omdat die, maar... omdat die willen wel normale relaties met Rusland onderhouden En de, nee. de EU-mensen, zeg maar, EU uh, zoals, zoals Verhofstadt, die uh, onder invloed van Amerika proberen ja. die hele tijd uh, een headset te creëren. En ja, uh, die ja, EU-sceptici willen net als Trump gewoon uh, de normale relaties ja. onderhouden. En uh, ja, dat, ja. Uh, dus dat daarom, daarmee is het hun schuld, omdat uh, de Russen uh, nee. zeg maar weer natuurlijk Syrië steunen. Ik snap het. Ja, dus dan krijg je eigenlijk een beetje, probeert hij dan zo te, want misschien projecteert hij, hè? Hij is zelf misschien een hele zwakke persoonlijkheid, die uh, makkelijk meerolt met wat weer anderen uh, hem vertellen, ja? in zijn theater. En misschien ziet hij Poetin ook als zo iemand. Dat uh, Poetin alleen maar omdat er in Europa een paar mensen kritisch zijn tegenover hoe het hier gaat, dat hij daardoor hele andere acties heeft gedaan. Dat als Europa maar eens gezinder was geweest, dan had Poetin ja. niet dezelfde route bewandeld. Nou, dat vind ik nog wel een sterke aanname. Volgens mij had ja, Poetin wel een meer geluidheid zijn, <laughs> hè? dat hij denkt van, uh, ja, dat, hij de, dat hij de invloed op heeft. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, want. Ik, ik, ik, ik zie niet goed voor me. Terwijl we echt heel rigoureus, uh, ja, anders hadden ingegrepen. Uh, Poetin zou altijd dit pad hebben bewandeld. Uh, ongeacht of een of andere kritische major of uh, Griek of wat dan ook even ergens zitten klagen over de EU. Uh, dat heeft, uh, ja, Maar dat, dan heeft... dat is ook waar volgens mij waar dit vandaan komt. Dus natuurlijk die hele situatie daar is begonnen toen de Amerikanen daar uh, en hun bondgenoten daar uh, van die radicale groeperingen zijn, geld zijn gaan geven en wapens om. Uh, om zeg maar, uh, ja, um, uh, ze, ge ge met geweld uh, een revolutie te, ont te ontketenen. En de, dat noemde ja. ze dan een burgeroorlog, maar dat was het helemaal niet. En nee. uh, dat is uiteindelijk het doel natuurlijk om Assad weg te krijgen. En nu dat gewoon niet lijkt te gaan werken en mensen er niet intrappen. Ja, uh, ja zie je gewoon enorme frustratie. En uh, de laatste dagen zie je ook veel propaganda daarover uh, uh, op Facebook en andere mediatie voorbij komen. Ja. Maar ik denk dat het nu wel een beetje afgelopen is daar uh, met het geweld... Ik het. Ik bedoel, het zeker geen libertarisch paradijs daar, maar uh, ja, je hebt er wat toch beter uh, denk ik, de huidige situatie hebben dan uh, dat de kogels elke dag om de oren vliegen. Ja, we moeten nu nog niet te vroeg juichen hoor, bedoel, uh... Nee, nee, maar ja, laten, we, laten we hopen dat het, uh, dat het een beetje de rust een beetje terugkeert. Ja, goed joh, maar ja, we hebben nog meer nieuws uit Europa. Gelukkig maar. Ja, de EU-jugend, hè, de Europa-jugend. Oh, wow, Ja, ja, ja. ja. ja. Europa wil met stages en vrijwilligers en jongeren lokken voor de EU. Ja, dat, is ook, uh, dat klinkt voor mij ook echt wel echt puur als... Uh een manier om de jeugd uh, te indoctrineren en... Uh... Ze willen alleen maar een EU-gevoel geven. <laughs> ik weet niet wat dat gevo gevoel dat is. Ik moet het denken aan uh, aanbijen of... <laughs> dat is niet het gevoel dat wij <laughs> bij de EU hebben, denk ik, joh. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> ja, zo bij de dat je bij de dokter komt. Zeg, dokter, ik heb zo'n EU-gevoel de laatste tijd. Dus we houden een mijn krem voor. <laughs> <laughs> aanbijen zal. <zon>. ja. <laughs> Yeah. Ja. Nee, maar vertel, uh, wat, uh, wat is dit en uh, wie, wie mag het betalen? Nou ja, dat, uh, nee, dat soort rhetorische vragen uh, hoef ik erover op te geven, denk ik, dat is wij betalen. Maar uh, ja, dat is het Europese Solidariteitskorps, zoals uh, nee, dat, dat bestaat al. al. En zoals ik zei, er bestaat al iets waarbij de studenten uitwisseling uh, kunnen doen. En dit zou dan uitgebreid moeten worden naar een, uh, een heel systeem waarbij er elk jaar 100.000 jongeren vanuit de hele EU in andere landen stages kunnen lopen en uh, ja daarbij dan ook uh, op kosten van de EU. En uh, ja dan krijgen ze een Europees Vrijwilligerscertificaat. En dat is dan bedoeld om inderdaad mensen, uh, jongeren een, een goed gevoel te geven over de EU en uh, om opkomend nationalisme en populisme tegen te gaan. Want volgens Juncker uh, is dat een gevaarlijke ontwikkeling. Namelijk bedoelt hij dan wel het populisme en nationalisme wat niet over de EU zelf gaat, want daar heeft hij geen moeite mee, maar over de, van de individuele landen. Dat is heel anders, natuurlijk. En heeft het, uh, dat hele dure gebouw wat ze van langs hebben laten maken, moet het daar dan ook in plaatsvinden? Ze hebben, er is uh, kort geleden is er een uh, hebben jullie dat ook niet, niet meegekregen? Dat heb ik even gemist. Heb even... je een duur gebouw neergezet? Ja, ik zal het even opzoeken. Uh, ja, we kunnen niet alle geldverspilling van de EU bijhouden natuurlijk. <laughs> nee, het nee, zal me ook niet verbazen. Maar hoor. ik vroeg me nee, af of dit uh, misschien een rol gaat spelen in deze opbouw van de Europa-jugend. Ja, met nieuw gebouw wil EU populisme en woede bestrijden. Oh. <laughs> <laughs> dit, is echt, ja, dit is echt briljant, je kunt het niet verzinnen. Dus ik neem aan dat het geen fake is. Het niet. volk is boos dat wij geld verspillen nee. over oh, de oplossing. Ja, een gebouw neerzetten. <laughs> en dan hun de rekening toesturen. Ja, logisch. De Europese Unie wil vreugde brengen in een tijd van populisme. In Brussel... <laughs> in Brussel worden deze woede en euroskepsis aangepakt met een gloednieuw hoofdkwartier ter waarde van 320 miljoen euro. In het nieuwe gebouw moet de crisis worden besproken. Het gaat om een futuristisch hoofdkwartier met een grote rondkantoor, een Space Egg genaamd. Het gebouw is milieuvriendelijk en is volgens de Belgische architect Philippe Sany een symbool voor de Unie die het continent moet blijven verenigen. Re <laughs> Reactie. Welke Unie? Reactie op woede is uh, vervolgd het artikel. <laughs> met het gebouw hoopt de EU vrolijkheid naar voren te brengen ...als reactie op de toenemende populistische woede jegens Brussel. Goed. Weet je zeker dat ze vervreemd zijn? Heeft het ministerie oh, ja. van Vroedigheid, Klaas? Ja. <laughs> ja, dit is... Wacht even. William Shepkot, directeur van de Raad van de Europese Unie... ...heeft aangegeven dat Brussel verwacht slechts een paar procent meer... ...dan het budget uit te geven aan het project... Het is niet zo, en dit, dit is die framing, hè? Van, uh, het is niet zo zoals in een aantal andere gevallen dat we 50 tot 100% meer zullen uitgeven aan het gebouw dan gepland. Dus ze, ze weten zelf ook wel dat het echt gewoon een kut idee is. Maar om dan zeg maar de toon te zetten, gaan ze zelf zeggen, we weten nu al dat het niet meer gaat kosten dan gepland. En dat moet dan zeg maar een soort goed gevoel neerzetten. Zodat je, hè, zo van, het smelt niet in je hand, deze chocola. Het smelt niet in je hand. Je krijgt wel allemaal vieze kleurstof aan je hand, maar het, de chocola smelt niet. Nou, het smelt maar een paar procent aan je hand. Ja, precies. Dus dit is, ja. Nou ja, dan, nou, dan krijg je nog wat gegevens over dat het totaal 300, uh, of 3750 ramen zijn. En het moet een vrolijke ontmoetingsplek zijn. Maar ik, ik, ik heb er even bijgezocht, maar er staat dus niet specifiek in dat dit uh, nog een relatie heeft tot de jugend. Maar dit soort dingen, ja, dat, dat leeft en ja, ik, ik snap niet. Kijk, ik, ik denk ergens dat er best wel mensen zijn in de EU die snappen dat als je zo'n soort bizar grote 320 miljoen gaat uitgeven aan een gebouw, nou dat je daar, dat dat niet goed ligt bij sommige andere mensen. Dat, dat snap ze waarschijnlijk zelf ook wel. Maar dat, dat interesseert ze gewoon genoeg mensen met genoeg en... macht... die dusdanig losverkoppeld zijn van de realiteit. Nee, dit, ik dat denk, dit nee, gaat ik denk dat het veel platvloerser is. Ik denk dat gewoon over een paar jaar zijn die mensen... Ja, die zitten al in een of andere wachtgeldregeling... die opdracht is al gegeven, het, de, hun eigen winst is al binnen. En dit het grote bouwproject is eigenlijk de meest efficiënte manier... waarop je belastinggeld privézakken krijgt. Ja, ze kunnen ja, zichzelf ja. wel een salarisverhoging geven. Ja, dat gaat dan met honderdduizenden per maand. En dat is allemaal maar peanuts... Maar echt, het grote, dikke binnenslepen, dat zijn gewoon die gigantische bouwprojecten. En dat, uh, dat, is dit ook. En die mensen, ja, het zal ze vol, ik denk dat het ze gewoon geen worst interesseert. He, dat gebouw, of het nou twee keer zo duur wordt, of het uh, halverwege wordt gestaakt, de bouw. Zij zijn gewoon binnen, het is geregeld, zij zijn klaar. De reden waarom zij de EU inbouwden is, uh, ja, is afgetekend. Misschien dat ze ergens anders nog een keer een, een dikke inhaalslag kunnen maken. Of misschien niet. Ja. Maar dit hebben ze maar weer binnen. Ik denk dat het gewoon heel platvloers op die manier gaat. En, nou ja. Dus we, moeten, we moeten ergens een gebouw neerzetten om het geld te, te verdienen. Ja. En dan, uh, ja, wat zullen we dan uh, wat, wat zullen we neerzetten dan? Ja, weet ik veel. Uh, een ministerie van Vrolijkheid van mijn part. Oké. Okay, ja. goed. Dan krijg uh, je ja. uh, ja. ja. dit voor Ja, heel erg. Ja, wat wordt er trouwens in dat uh, gebouw gedaan? Ja. Nou het is dus een ontmoetingsplek. Zodat, uh, dus dat is de enige. Ja. Dat, dat kan ook niet gewoon op een grote manier. Dan kun je een ja. bolletje drinken met Juncker en die gaat al moppen vertellen. Ja, er is een grote ronde rond kantoor dat een space Act heet. En daar kun je zeggen, maar, dat dat kan als basis dienen ja, tot het bestrijden van het populisme in Europa. <lacht> mensen die zeggen dat, een, dat de EU een verkwistend, groot, onnodig log orgaan is, die mensen, ja, die kunnen dan naar dat gebouw toe van 320 miljoen in Brussel om in een hele grote ronde kamer te ontdekken dat dat niet zo is. Ja, dit is ook trouwens echt zoiets waarover je, als je dit soort dingen leuk vindt om te volgen, moet je de Facebookpagina het dagboek van Frans Timmermans uh, lijken. En dat is het, uh, ja, het dagboek van Frans Timmermans, zoals, zoals, het eigenlijk, uh, zoals het klinkt. En dan is het ook allemaal ja, beklag over uh, vervelende populisten, mensen die het allemaal niet goed genoeg snappen en uh, gewoon, uh, dit soort dingen worden dan dan helemaal in geprezen. Dat is echt komisch. Heel bizar. Goed, ja. Nou ja, goed. Ja, dat was het. Ja. ja, goed. Nou ja, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. En dat gaat over de toestand in Venezuela. Ja. De helstaat Venezuela. Steeds weer terugkomend... Uh... <laughs> Ja, me in deze uitzending. <lacht> ja, je blijft je verbazen. De voet gevolgd. Of, uh, <lacht> ja. Maar hier was iets spe heel speciaals mee, hè, in de berichtgeving. Want, uh, jij trof als eerste een, uh, Peter, jij trof als eerst een berichtje aan over dat er speelgoed uitgedeeld werd. Nou, dat was hartstikke mooi natuurlijk. Mensen komen om van de honger, maar dan krijgen ze toch nog een stukje speelgoed. Om de honger te vergeten. <lacht> Maar ja, als je dan verder gaat bladeren, dan kom je uiteindelijk uh, de, ja, de bron tegen. Want waar komt dat speelgoed vandaan? Ja, dat staat zo raar, die titel dan op nu.nl is er dan. Staat, de titel is Venezuela onderschept miljoenen kerstcadeaus. Nou ja, Venezuela is al land, dus je onderschept er niks, zeg maar. En dan was onderschept miljoenen kerstcadeaus en geef deze aan kinderen. <laughs> dus... dus uh, ja, wat, wat het gewoon betekent is dat de heersers van Venezuela, die stelen miljoenen kerstcadeaus, en die geven ze aan, uh, anderen dan de, dan de kinderen waarvoor ze bedoeld waren, waarvoor ze gekocht waren. Uh... En uh, ze beschuldigen de, de, het bedrijf van uh, producten achterhouden. En ingenome het ingenomen speelgoed wordt aan de armen uitgedeeld. Dat is dan de eerste zin die je tegenkomt. Dus je krijgt het idee van, nou, een geweldige, die, die uh, Maduro is dat daar geloof ik. Wat een geweldige man is dat toch. Wat een, wat een, uh, wat een held. Uh, maar ja, uiteindelijk is het gewoon jatwerk zeg maar. En het is ook het laatste speelgoed dat er dan komt natuurlijk. Want dat betekent dat er geen volgende lading meer komt. Want de kopers die, uh, die gaan het niet nog een keer doen. Uh, om zich weer te laten besteden. En alle woorden, weasel words, zitten er natuurlijk ook in, zoals in beslag nemen. En, uh, ja, wat, eh, wat had iemand nou fout gedaan? Uh? Nou ja, wat, wat ze in Venezuela doen, is een heleboel geld drukken en dan gaan de prijzen natuurlijk omhoog. En dan gaan ze zeggen, nee, we hebben maximumprijzen, we gaan een prijsgrens stellen. Ja, zegt zo'n speelgoed, ik ga het niet met verlies op de markt zetten. Want dan betekent dat hij, als hij het voor de, door de overheid gedicteerde prijzen moet verkopen, met die devaluerende uh, munteenheid dat eh, ja dat ze, dat hij er dan verlies op maakt, dus hij is, hij verkoopt dan gewoon niet als het, uh, als het en dan komen ze het gewoon in beslag nemen zeg maar, maar ja het lijkt een een uh, leuke actie voor de kinderen maar dat is het natuurlijk niet want ja de, de bedenkt gewoon uh, ondernemers zitten niet in de in deze handel om verlies te maken dus, uh, dit is de laatste keer dat hij dat gedaan heeft ja dit had je in de Sovjet-Unie ook uh, in de dat er winkels leeg waren, zeg maar. Dus dan kwamen er klanten daar en dan was er zogenaamd niks. Maar de, de, dat was toen Yeltsin is daar ook uh, een beetje in opgekomen. Dat die, die ging daar toen onderzoek van maken en dan ging die naar, ging die achter de toonbank en dan ging die, dan deed die een deurtje open en dan ging die in de kamer erachter. Daar was dan een heleboel vlees vol bij de slager. En uh, officieel zeiden ze dat er niks was. En dat was natuurlijk omdat het ja, het, het wordt gewoon op de zwarte markt verkocht tegen marktprijzen en uh, uh, niet niet tegen de officiële prijzen waar hij erover uh, ja, verlies op maakte krijg je waardeloos geld. Nou, en als je het natuurlijk dwingt om voor waardeloos geld... zo'n uh, speelgoed te verkopen... ja, dan, uh, dan gaat hij het proberen en zegt... hij: ja, ik heb geen speelgoed, uh, ik weet niet hoe je het over hebt. Uh, en dan verbergt hij het allemaal. Zeg maar. denkt hij, nou, ik, koop, ik verkoop het wel over een paar jaar... dat is deze... Uh, dus doet, uh, of dan verkoop ik het langzaam op de zwarte markt of zo. Maar hij gaat natuurlijk niet met verlies verkopen. En dan hebben ze het ook nog even een waakhond? Dus dat was een, dus het de Venezolaanse consumentenwaakhond. Zunde En uh, die, <laughs> ook kwam de waakhond op Twitter met foto's en videobeelden van duizenden in beslag genomen dozen met speelgoed. Dus, ja, je kan jezelf wel een waakhond noemen. Het is gewoon een gore dief. Ja, ja. Ja, ja. Goed, ja, Mooi land, hè? Venezuela. Maar wat je net zei, hè, van dat is altijd weer teruggestoten. Als je zegt van, nou, Venezuela is een goed voorbeeld waarom socialisme niet werkt, dan ja, er komt gewoon een bepaalde woorden in de vorm van, maar dat is geen socialisme. En dan gaan ze weer over tot orde van de dag, hè. Zoals de T-1000. Ja, maar zelfs Chavez, of zelfs, uh, weet het, uh, Castro, die, uh, ja, dan moet je, Castro, die heeft gewoon eigenhandig allerlei mensen die doodgeschoten, die zich tegen hem verzetten, En nog zijn ze lyrisch over. Dus uh, zeggen ze niet eens, dat is geen echt socialisme. Zo, het kan niet slecht genoeg gaan en ze blijven er nog loven als het maar rood is. Ja, ja ik heb het uh, met een socialist dat ik laatst een uh, discussie daarover en die zeggen ja en ik bleef voetbal stuk houden, maar ze hebben wel allemaal gratis onderwijs. Mm. En goede gezondheidszorg. Dus ik heb een paar filmpjes gestuurd, <laughs> weet je wel. Van uh, ja, ze hebben één heel goed ziekenhuis. <laughs> dat is waar de Castro uh, verzorgd wordt. En de rest ziet er zo uit, weet je wel? Dan filmp uh, ja. je zo echt schrijn om toestanden daar, weet je wel. Hoe kan je er nou intrappen ook, hè? Ja, en dan, dan gaan ze volhouden. Ja, maar ze hebben wel allemaal gratis onderwijs. Ja. Ja, dat is geen onderwijs. Nee. Dat is hersenspoelen. Ja, <laughs> ja. ja en hij heeft hij ook nog. Ja, yeah, Maduro, de, gron, de grens met Colombia gesloten. In the crackdown on currency smuggling. By what he called mafias. Trying to destabilize the socialist run economy. Het <laughs> <laughs> is natuurlijk altijd ook anderen die het gedaan hebben. Dat zie je bij, bij Hillary ook allemaal. Poetin, en dan zijn het weer uh, ja, ja. hackers, en dan zijn het... Wanneer uh... zag eigenlijk die dag met... Uh, is er nou... In Amerika heeft iets heel anders. Is er nou echt zo'n dag dat al die kiesmannen nog officieel allemaal een stemmetje moeten uitbrengen? Ja, eind ja, uit, ja. december, ja. ja. Oké, okay, dus die kunnen, het nog gewoon, die kunnen nog gewoon voor Hillary gaan stemmen? Of gaan nee, nee? hoogschijnlijk niet, want er schijnen meer uh, opstandige kiesmannen tegen Hillary te zijn dan uh, tegen Trump. Oké, okay, nee, maar, of, of meer ja. voor Trump, maar ik bedoel, ze kunnen anders stemmen, want uh, ja, die andere kant... Ja, ze kunnen anders stemmen, goed. maar uh, de, de kans is groot dat, uh, dat ze wel allemaal voor Trump gaan stemmen. Ja, Trump heeft gewonnen, volgens de nummers. Wat ik hoor ja. is dat dat niet gaat... Had gebeuren, maar het zou theoretisch kunnen. Geweldig. Ja, dus een één keertje gebeurd. Toen was een, uh, een populaire... Uh, iemand die zou kunnen worden, die was overleden. Dat was ergens in de 19e eeuw. Toen hebben 65 kiesmannen anders gestemd. Oké. Okay. Maar tegenwoordig is het zo dat 25 van de... Uh, zeg maar de, de helft, zeg maar. Die, die, die kan sowieso niet anders stemmen. Die, moet, die zijn gebonden. En de andere helft, die, uh, die kunnen wel anders stemmen als ze dat willen. Maar bij sommigen krijgen ze nog een boete ja. als ze dat doen. Dus dan, uh, dan mogen ze wel anders stemmen, maar dan moeten ze 1000 dollar boete betalen of zo. Ja, dat is niks. Nee, voor hun is dat niks. Als je weet niet weet wie de kiesmannen zijn, dan uh, <laughs> die lachen die daarom. Nee, maar sowieso niks. Want de maar het is vaker gebeurd. Er is één uh, dronken kiesman, die was uh, zelfs dronken op het moment dat hij uh, zijn stem uit moest brengen. En die moest dat dan opschrijven. En die had voor de vice-president uh, gekozen, in de running mate uh, gekozen. <laughs> en die had die naam ook nog eens verkeerd gespeld. Geweldig. <laughs> ja, ja. Dus, uh, dat is vrij recent als dus dat. Okay. Ja, overigens, om weer terug te gaan naar, uh, naar Venezuela. En hij zei eerder dat maandag 64 miljoen uh, Bolivar in cash had hij in beslag genomen. seized ook weer. Uh, die over de, over de grens kwam. En uh, ja, dat zijn dan de maffia's, volgens hem, die dat doen. Ik zei, nou, die mensen ook willen aanbevelen om eens naar Bitcoin te kijken. Ja. En dat is, uh, dat is ook al gebeurd. Er is dus laatst zo'n uh, documentaire over iemand die in Venezuela Bitcoin mijnde. En die daar ook dan weer in, in Amazon bijvoorbeeld mee kon kopen spullen. Ja. En dat deed hij dan ook. Want dan zette hij die, die miners neer in een overheidsgebouw waar de elektriciteit toch gratis was. Ze dus uh, ja. hij nog een beetje wat bij elkaar schrapen. Maar... Uh, ja, Als je er dan speelgoed van bestelt bij Amazon en het wordt in beslag genomen, ja, dan, uh, dan heeft dat er niet zoveel zin. Hoe zit het eigenlijk met het uh, registreren van bitcoin? Samen al uh, overheden zijn er natuurlijk bij gebaat om die uh, stromen toch in kaart te brengen, maar uh, hebben ze daar al enige progressie in gemaakt? Nou ja, die blockchain is natuurlijk helemaal helemaal openbaar, dus uh, kan je dat zo zien, maar ik denk dat de enige kennis die ze hebben is waar het een exchange inkomt of uitgaat, maar als jij als jij met je wat bij uh, een bitonic koopt of zo. Ja, maar wouden dus niet die uh, organisaties dan weer uh, daar regels op gaan loslaten, dat die dan meer uh, identificatie van hun uh, uh, klanten moeten gaan vastleggen. Ja, dat ook. En uh, in New York hebben ze een Bitcoin license, de winkeliers moeten een vergunning hebben ervoor. Dus, okay. ja, ik kan me voorstellen dat je dan zwart en witte adressen krijgt, zeg maar dat zo'n winkel moet dan zeggen wat zijn Bitcoin-adres is. Als ja. ze dat eenmaal gezegd hebben, dan kan de overheid precies zien wat er op binnenkomt. Ja. En dan mogen ze niet een ander adres stiekem gebruiken. Maar goed, uh, zal ik nog even de, de overstap maken naar uh, Prins Constantijn? Ja, ja dat is wat ik wel leuk vond, dat wist jullie niet. Maar ik was net met Johan alleen uh, aan het... Uh... Bekijken naar wat voor items er voor vanavond waren. Hij nou, wist niet zeker of dit degene was die nou al was overleden of niet. <lacht> <lacht> nee, dat was uh, <lacht> <lacht> ja. een uitspraak van hem uit de oude doos gehaald. <lacht> nee, maar dat vond ik wel leuk, want ik heb hetzelfde. Als ik die foto's zie van die prins, dan weet ik ook niet zeker welke is nou de dooie. Ik weet het niet. Het was toch de. Ja, dus het zou uh, eruit zien zo'n eentje bij de Het uh... was juist de slimste, geloof ik, die, uh, die uh, overleden was. Maar ja, ik ga ervan uit dat als hij recentelijk in het nieuws is vanwege een uitspraak, dat het niet de dooie is. Maar gewoon als ik hm. gewoon nog foto's zou krijgen, dan zou ik het niet weten. Maar goed, ik, was ik zit midden in een bruggetje. Ja. Uh, <coughs> Gaan we weer even opnieuw doen. Uh, ja, dan gaan we even naar uh, Prins Constantijn, uh, want uh, ja, hij uh, maakt zich zorgen over de negatieve stemming tegen intellectuelen. Ja. Nee, ik vind het apart dat ja. hij inderdaad, hij neemt een anti-intellectuele sentiment waar en vindt dat problematisch. Uh, maar ik wist niet dat dat breder zat dan uh, zeg maar een klein kringetje van, uh, van mijn Facebook vrienden, zeg maar, die wel eens wat cynisch zijn over, uh, over intellectuelen. Ja, maar, uh, volgens mij is het sowieso al van alle tijden. Maar... Ja, er staat dat je het werk en integriteit bijna per definitie in twijfel worden getrokken. En dat komt natuurlijk omdat, ja, er zijn een heleboel intellectuelen die hebben zich verraden door, ja, voor de overheid en subsidies te werken. En, ja, en dan, dan verlies je gewoon automatisch het respect. Ja, daar had uh, André ook laatst een leuke link over. En laatst, dat is al een half jaar geleden. Er was, een, uh, er was een soort uh, naam voor. Weet je nog wat ik bedoel of niet? Welke, welke post was dat? Half jaar geleden in Facebook termen is best lang. Ja, weet ik. Nee, maar dat was een soort, het ging meer over een soort algemeen begrip. Uh, zoiets als intellectual yet idiot of zo. Ja, dat ging er dan over dat er, hey, dat is een soort klasse en die, ja, dat is een soort intelligentia of een soort ja. elite. Dat zijn eigenlijk idioten, omdat ze ja. totaal ontstaan ja. van de samenleving. Ja. En er was, uh, dat had iemand, ik weet niet wie het was, een of andere blogger had dat een beetje gecoind als uh, intellectual yet ja of zo ja dat was een medium post van uh, Nassim Nicolas Taleb ja, precies. En dat heet inderdaad The Intellectual Yet Idiot. Dat was een van de grappigste dingen die ik ooit heb gelezen. Precies. <laughs> uh, van Google had ze geluisterd een om te lezen. Google dat, het is echt geweldig. Misschien, ik deed het nog wel eventjes op mijn pagina, gewoon voor de, voor de goede oude tijd. Dat doe ik meteen. Het, was het lezen is echt super grappig. Ja, het is, ik is eigenlijk al... nieuwe barbarij, geloof ik, uh, is de achterliggende gedachte. van Iedereen specialiseert zich in een heel klein ding. Waardoor, ze, ...waardoor je totaal wereldvreemde intellectuelen krijgt die echt... ...ja, gewoon idioten zijn op vrijwel elk gebied... ...behalve een onderzoeksspecialisatiegebied. Dat is op zich een eerlijke kritiek, maar een beetje sterk verwoord. En wat ik nogal apart aan vond hierbij is dat, uh, dat hij zegt hier... Uh, ...wat ik altijd verbazingwekkend vind bij onze prijsuitreikingen. Hij, hij, ...hij reikt dan prijzen uit van het uh, Prins Claus Fonds... ...maar wat ik altijd verbazingwekkend vind bij onze prijsuitreikingen ...is dat ongeveer de helft van de winnaars een strafblad heeft, al dus de prins. Het zijn mensen die vechten voor de vrijheid om zich uit te drukken zoals zij willen... ...onder omstandigheden die heel moeilijk zijn. En dat is wel wat, wat apart, want hij associeert daar een strafblad met een vrijheidsstrijd eigenlijk... En ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen, als het vrijheidsstrijders zijn, die daartegen uh, heersers aan het vechten zijn. De onderdrukking door heersers. En dan gaat hij ze als heerser een prijs uitreiken. Oké, okay, maar wat voor mensen hebben dan die prijs kregen? Uh... Nou, hij is eigenlijk bezig volgens mij de, de intellectuele en kunstenaars daar te corrumperen met uh, het uh, geld eigenlijk. Er prijzen over te storten. Prijzen uit aan mensen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Oké, okay, het gaat dus niet om Nederlandse uh, nee, intellectuelen. Nee, nou, daar, gaat het ook, daar begint het mee. Maar uiteindelijk zegt hij van uh, ja, het Prins, via het Prins Klaus Fonds, reiken wij prijzen uit aan mensen in die gebieden. En uh, die intellectuelen, daar, dat zijn juist allemaal uh, men, uh, mensen die een stafblad hebben en die uh, <coughs> vechten voor de vrijheid. En, en dat is natuurlijk eigenlijk wat hij zegt. Dat, dat zijn eigenlijk de echte kunstenaars. De, uh, die gewoon uh, risico's nemen en uh, tegen, de, tegen de onderdrukking uh, kunst maken. Zeg maar. ja. En het raar is dat, dat hij, hij die dan een prijs gaat geven als, als prins. Ja, het is zelf dus ook een regent. Hij is ja. eigenlijk een heerser. Hij leeft zelf van belastinggeld wat via afpersing verkregen wordt. Uit, de, uit zijn onderdanen, zeg maar, die daar geen enkele keuze in hebben. En ja, wat zou mooi zijn als hij ook een vrijheidsstrijd begon tegen ERM. Er ik dat zeiden de onderdrukking, maar dat zal uh, zo snel niet gebeuren. Maar het is wel apart dat hij dat dan kennelijk wel waarneemt als hij naar Afrika gaat. Maar hij verbaat zich over in Nederland over de cynische houding... ten opzichte van journalisten, kunstenaars en wetenschappers. Uh, okay. En hij zegt wat me opvalt als ik in het buitenland die prijs in uh, tenminste in die, in die uh, regio's... dat die kunstenaars daar vaker een soort ja, helden zijn, een soort verzetshelden... Mm -hmm. Maar dat zijn ze hier ook gewoon natuurlijk niet. Hier zijn het collaborateurs, vaak. Ja, vertegenwoordigen ze het uh, regime, zeg maar. Ja, ja. en die zullen het daar ook wel hebben overigens, maar mm -hmm. ik weet niet of hij die, die dan een prijs geeft. Nee, maar goed, zo, ja, we gaan nog even naar het laatste bericht toe. Dat is een beetje een uh, triest bericht, want uh, ja, hij gaat ermee stoppen. Wie gaat ermee stoppen? De man met de snor. John Stossel. Oh. Ja, wie van jullie kent, uh, kent hem? Je maakt dat hij hier geen onbekend is, hè? Ik ken hem wel van het documentaire, maar ik ken hem niet uh, persoonlijk. Nee, ja, oké, okay, maar goed. Uh, dus uh, iemand waar wij libertariërs graag naar kijken, zeg maar. Ja, het is dus een mooie documentaire stupid in Amerika gemaakt, waarin hij het hele onderwijssysteem aan de kaak stelt. Ik Weet nog dat hij dan, houdt hij zijn papier op wat er nodig is om een leraar te ontslaan. Die zijn dan door die vakbonden zo beschermd dat het, eh, uh, hij een flowchart. Die, uh, die moet hij helemaal <lacht> omhoog houden en die rijdt dan helemaal tot aan de grond. <lacht> yeah. En, uh, in de praktijk lukt het dus niet om leraar te ontslaan. En zelfs als ze dan kinderen bijvoorbeeld seksueel lastig vallen, dan zetten ze ze maar in een, uh, wat dan een rubber room genoemd wordt. En dan zitten ze gewoon de hele dag de krant te lezen en een beetje het internet te surfen. Maar dan worden ze gewoon doorbetaald. Want ze zijn niet ontslaan. En, en hij had ja, een heleboel van die voorbeelden over, ook over privéonderwijs, hoe dat dan. Uh, hoe dat veel beter werkte. En ja. uh, hij liet ook zien mensen die dan van publieke school kwamen. Maar sowieso allemaal metaaldetectoren en messentrekkers en zo. En die konden gewoon, die waren eigenlijk functioneel analfabeet als ze eraf kwamen. En ja. dan kwam er een privé, uh, haalt zijn privé onderwijzer erbij. En die, uh, die spijkerde het dan binnen drie weken weer helemaal recht. Maar het is een mooie documentaire wel. Dus, uh. Ja, je had ook uh, sick in America. And, uh... Was dat een reactie op Psycho? Ja, een reactie op Psycho, En dan werd, uh, werd onder andere... Uh, hoe heet je nou? <laughs> Michael Moore werd geïnterviewd Of eigenlijk geconfronteerd met de feiten. <laughs> dan zie je hoe hij uh, zich in allerlei bochten wringt om zich eruit te praten. Uh, Pri Privatize Everything. Dat is ook een, uh, een documentaire die aan te raden is. Dan gaat hij allerlei uh, dingen waarvan mensen denken... dat is niet privatiseren. En dan weet hij gewoon iets te vinden... Dat, uh, wat wel geprivatiseerd is. En dat het gewoon beter werkt dan de wanneer de overheid het doet, zeg maar. Hè? Mm. Nice. Ja, het is een documentaire die... Uh, ...ja, staat gewoon op, uh, op YouTube. Ja, en ik weet ook eentje... Dan gaat hij proberen een limonadestand uh, op te richten... ...om wat te verkopen, ja. <laughs> Kijken dan je. hoeveel vergunningen hij daarvoor maar aan moet vragen. <laughs> ja. Nee, John Stossel is echt geweldig. Dus, uh, wel even wat over de man. En uh. nu John Stossel. Goed, dan hebben we hier wat uh, feitjes over John Stossel. De uh, beste man werd geboren als uh, John F. Stossel op 6 maart uh, 1947 in Chicago Heights, Illinois. En dat is in de Verenigde Staten van Amerika. In 1969 studeerde hij af op uh, Princeton University met een BA in Psychologie. Dat jaar begon hij als onderzoeker bij KGW-TV, een lokaal station in Portland in de staat Oregon. Hij deed in zijn beginjaren consumentenprogramma's. Daarna vertrok hij naar ABC News om daar als reporter te werken. Hij deed vanaf... 1978 het programma 2020 op het station ABC. Hij verklaarde later dat hij zijn tijd bij ABC haatte. Vanaf 2009 ging hij aan de slag bij Fox Business Channel met de naar hem vernoemde televisieshow. Stossel won 19 Emmy Awards en is vijfmaal maal geëerd voor uitmuntendheid in consumentenonderzoeksprogramma's. Uh, door de Nationale pressclub, van de VS. Hij heeft ook een aantal uh, boeken geschreven. In 1980 publiceerde hij het boek Shopping Smart, the only consumer guide you ever need. <laughs> Daarna was het eventjes stil uh, in het boekenland, maar in 2004 verscheen Give Me a Break. How I exposed hucksters, cheats and scam artists and became the scourge of the liberal media. A scourge is trouwens het Engelse woord voor gezel. In 2006 schreef hij Myths, Lies and Downright Stupidity. Get Out the Shuffle. Why Everything You Know is Wrong. In 2010 kwam er een informatiebrochure uit voor de Stotteraars uh, Foundation. Ja, John Stossel had op jonge leeftijd last van stotteren. In 2012 uh, kwam zijn laatste boek uit. No, they can't. Why the government fail but individuals succeed. Maar goed, in de loop van de tijd is uh, John Stossel uh, een bekende libertariër geworden. Hij presenteerde dit jaar ook nog het uh, Libertarian Debate van de Libertarian Party. Maar goed, hij gaat dus uh, ja, stoppen. Hij ja. draait dan een poosje mee, hè? Ja, ja, vanaf 1969. Ja, dat verbaasde me. Ik dacht dat hij wat jonger was. Maar hij is wel redelijk oud. Ja, hij is uh, een echte babyboomer. Ja. Hij de leeftijd van mijn ouders. Ja, hij is al uh, 70 dan. Ja. Klopt dat? Oh, ja. ja, ja. Maar goed, zoals ik al zei, hij gaat dus stoppen bij Fox, bij Fox Business News, waar hij momenteel zijn programma maakt. Daar stopt hij dus met zijn wekelijkse show Stossel. Hij gaat nog niet weg bij Fox. Hij zal daar nog steeds aanwezig zijn om allerlei dingetjes te doen, zoals reportages. Het is alleen dat wekelijkse programma dat, dat stopt. Maar uh, ja, nu de mensen misschien denken van, hey, we zijn eindelijk van hem af. Nee. Jullie zijn niet van hem af, want hij gaat voor Reason TV, uh, gaat hij uh, programma's maken. Ja, zoals hij zelf zegt, uh, I want to make a libertarian internet uh, based platform voor Reason TV. Ook zal hij als uh, onderwijzer voor het Charles Koch Instituut, uh, Nieuw Media and Journalism Fellowship Program uh, zal hij gaan doen. Er doet ook nog een gerucht eronder dat hij zal gaan stoppen omdat hij kanker heeft. Dat is niet waar. Uh, hij had geen eens kanker. Hij heeft uh, er alleen een tumor verwijderd dit jaar. En daar had hij niet eens een chemo voor uh, nodig. Dus uh, een klein tumortje. Die is uh, verwijderd. Het, is het verhaal dat hij dus uh, kanker zou hebben is dus niet waar. Ja. Maar goed, we zullen hoogstwaarschijnlijk dus uh, meer van hem gaan horen. Nou, dat is positief nieuws. Maar goed, dan zijn we aan het einde gekomen van, uh, van dit uh, programma. In ieder geval uh, iedereen uh, hartelijk dank voor het uh, luisteren naar dit programma. En uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, vergeet vooral niet naar de lezing van, uh, van Andrea te gaan. Ja. Dus, ik uh, wens iedereen nog een uh, vrolijke en vooral vrije week toe.